Welkom bij de allereerste echte aflevering van de 010-podcast. Ik zit hier vandaag, zoals de vorige keer, weer met Arjo hey. en Niels. Hoi! Hey. En vandaag is het thema The Dark Side of Technology. Um, Oeh, een ja. beetje duister. <laughs> ja, precies. <laughs> we hebben, uh, ik heb hier een aantal onderwerpen staan onder dat thema. Uh, we gaan gewoon even kijken hoe het gaat lopen. Um, en uh, laat ik gelijk het eerste onderwerp gewoon erin gooien, zodat we daarmee kunnen beginnen. Um, we leven op dit moment natuurlijk in een wereld uh, waarin uh, IT uh, steeds sterker terugkomt binnen alle branches op de wereld. Ja, waar we het vorige week ook al wel hebben. Precies. Ja. Um, en er wordt natuurlijk steeds meer en meer geautomatiseerd, waardoor de banen verdwijnen. Denk aan transport, denk aan de zorg, denk aan nou, nog veel meer branches. En uh, de eerste vraag die ik eigenlijk wil stellen is... Um, uh, zijn er straks eigenlijk nog wel banen hm. voor ons? Ja, goede vraag. Ja, ik weet niet of jullie, uh, het is wel grappig, want uh, jullie kennen, uh, kennen jullie Kurtz of op YouTube. Mm. Want uh, ja, het is, ik weet niet waarom ze überhaupt die naam hebben, dat heb ik nog nooit onderzocht waarom ze die naam hebben. Maar ze, hebben, ze, maken, uh, ze maken video's. Uh, het wie, is uh, Duits voor, uh, zeg maar kort gezegd. Oh, oh gezegd. Ja, natuurlijk. Dat was op zich wel <laughs> Ah, oh, dat wist ik in helemaal niet. Nutshell, ah, koers Ah, nu snap ik het ook veel mee. Te. Zijn er volgens mij ook echt Duitsers die het maken? Wel, ja, dat klopt. Ja, in ieder geval een aantal Duitsers die... Ja. Want ze hebben veel collaborators. Ja, ze hebben heel, de heel de veel. Ja. Het is waarschijnlijk zo'n team van bijna 25 mensen die maken dus informele video's. Ja, ja geanimeerde video's getekend. En de laatste, nog nou, een van de laatste video's, ging over uh, automation. En waarom het dit keer anders is dan... Want we hebben natuurlijk al in de historie... Hebben we al veel vaker automation gehad. Maar uh, waarom het dit deze keer anders is. Um, en het vindt, ik vind het wel een interessant punt. Want um, uh, er is ook een website die dus uh, inderdaad berekent... Hoeveel procent kans er is om... Of over hoeveel jaar je baan uh, uh, geautomateerd kan worden, zeg maar. Ja, ja. En, um, de business waar wij in zitten, dus IT-business, staat best wel hoog in die... dus best wel hoog percentage. Schijnbaar is dat niet moeilijk voor een apparaat of een machine om, uh, om, uh, om na te doen. Oké. Okay. Ja. ja. En als je dan bijvoorbeeld design gaat intypen, dan wordt het wel het iets gaat het procent gelijk in daalt het wel. Oké, okay, ja. Maar ja, marketing en dat soort dingen zijn allemaal best wel, uh, best wel laag. Op psychologie, ik denk dat dat wat moeilijker is. Uh, het is natuurlijk wel moeilijk om te berekenen, maar ik, ja. bedoel, ik zou ook niet weten hoe ze dat doen, maar... En IT en dat soort technische vakken zijn allemaal makkelijker. Maar dat zou betekenen dat, dat het dus makkelijker is voor een programma om zichzelf te schrijven... als dat het voor een programma is om een bepaalde functie uit te voeren. Ja, ik, ik zou het niet weten, hoe, uh, ik zou niet weten hoe, uh, hoe, hoe ze dat... Ik vraag me af hoe ze dat berekenen. Maar ik denk dat ze... Ja, ik weet het echt niet. Ik ken het echt niet. <lacht> ik, ik het, echt niet ja. Ja, het is heel uh, lastig. Ik, uh, ik denk dat een groot deel van die percentage ook komt door... Um, applicaties of bijvoorbeeld websites waarop je een website kan ontwerpen mm -hmm. en je gaat er gewoon heen, je zegt van uh, ik zit in deze branche uh, en ik ben toevallig een hotel en dan uh, zegt bijvoorbeeld Squarespace of dat soort websites, die geven je gelijk een op maat gemaakte website lijkt het wel, terwijl mm -hmm. ja, ja. het eigenlijk gewoon uh, uh, hun algoritme is aan de achterkant en uh, hun pre-made designs mm -hmm. dus ja. op die manier worden wel veel manen ja, ja, en er zijn er zelfs nu al, ik weet niet of je, de, als je The uh, Grid heet het, uh, en ik ben daar ooit een keer voor de soort de, uh, van uh, beta al ingesigned. En wat hun plan is, is om, uh, in principe voel je gewoon een formulier in, van yo, ik wil dit ongeveer, dit zijn mijn impressies. En, en dan gaat een algoritme draaien en dan knalt gewoon een hele functionele website helemaal uit. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en dan, moet je, dan kan je zelf nog tekst aanpassen en zo, maar visueel... Waar je op kan klikken, interactie, is helemaal door. Het, door het, er komt geen code <laughs> aan de pas. Het enige wat zij dus aan het coderen zijn, is dat algoritme. Hm, en, uh, ja, en dat is wel grappig. Omdat ik. Uh, ja, omdat ik dat wel interessant vond. Ik dacht dus ja, dat is in principe, dat is in principe dus gewoon een algoritme developer. Iemand die een computer die mij. Maar gelukkig is het nog niet uh, live. Ja, dus het is, nog steeds, <laughs> ja, het is nog steeds niet in. Het is nog steeds alfa, of zo weet ik het. Ja. Je kan nog niet een. Uh, dus, een website is gewoon een blog van hoe ver ze zijn en dat zit. Ja. Maar het is wel grappig om dat te zien. Ja, zeker. zeker. Interessant. Ik uh, vroeg me daarom ook af. Uh, aangezien er straks dus echt. Nou ja, uh, volgens mij is het best wel likely dat heel veel banen gaan verdwijnen. In ieder geval, al zijn het ze niet allemaal. Gaan we straks uh, naar een zelfvoorzienende maatschappij toe? In de zin van: we hoeven straks niet meer te werken. Uh, of wat dan ook, doen dingen voor ons en zorgen dat de wereld bestaat om ons heen en dat die werkt. Um, en, en wij kunnen gewoon zelf al onze vrije tijd aan andere dingen gaan besteden die we leuk vinden. Wordt, wordt het zoiets? Um, uh, gaan, gaan we de hele dag in uh, wandelingen maken en alles terwijl we kijken hoe robots de, het afval ophalen in de wijk en, en, en dat soort dingen? Een soort van future image. <laughs> Ja, ik weet het niet. Het is, heel, het is heel raar. Ik heb het idee dat, ze maar, de, uh, ik vind het sowieso gek dat mensen, zeg maar, uh, je, je wordt wakker en dan ga je naar je werk. En dan, want als je werk daar moet je geld voor bedienen. Mm. En dan, het is heel, ik vind het, als je erover nadenkt, is het een hele rare constructie. Dus mm. Stel dat iemand die, een hobbewoner of iemand die nog nooit iets snapt van, um, dat je naar school gaat en dat je een bepaalde functie kan hebben omdat je een bepaald niveau hebt en dat je daardoor, ja, het is heel, ik weet niet, als je erover nadenkt, is het heel gek. Ja, maar, dat, je zo, dat je jezelf zo bezighoudt, of dat de mensheid zich zo bezighoudt ja. door, uh, uh, ja, ik weet niet. Maar, maar wat er ja, eigenlijk op neerkomt is, um, bijvoorbeeld, al zou je geen werk hebben, hmm. dan moet je op een andere manier, of moet je in de primitieve manier komen aan voedsel, ja. onderdak. Um, uh, spullen, als ja, je die wil het hebben. Het is er gewoon een En een werk is gewoon een auxiliary manier om, om uh, eten te krijgen. spullen ja. of tijd ja. van andere mensen te kopen. Ja, dat ja. ja, ben ik wel inderdaad ben ik wel een beetje eens. We zijn er zelfs, want je hebt ook, um, er zijn zat, uh, uh, anarchisten zeg maar, ja. uh, die, die onderzoek gedaan hebben, die zeggen van nee, het systeem wat we nu hebben. Is uh, dat is een soort van mensen sl worden slaven van hun werk en van geld. En iedereen draait om alles draait om geld en tijd. En dat is ook zo. Dra alles draait ook om geld, want dat is in principe waarmee je dus ding Dat is het handelsmiddel. Ja. Um, maar uh, wat, uh, uh, ik, ik vond het wel interessant. Want ik dacht van ja, inderdaad, hoe zou je het anders doen? Als het, als het maar helemaal terug konden draaien, hoe en je verandert een paar variabelen, waar kom je dan op uit? Weet ja. je wel? En schijnbaar hebben dus een aantal onderzoekers hebben dat gedaan, gewoon een soort van. Um, uh, um, ja, simulatiecomputer of zo. En uh, wat ze dus zeggen is dat ook als, als ze best wel extreme variabelen veranderen, dat ze alsnog op zo'n soort systeem uitkomen. Met één ha groot handelssysteem, uh, systeem, ja. zeg maar. En dan iedereen die zichzelf verweven is in dat handelssysteem. Hmm. Super grappig. Ja. En uh, ja, schijnbaar hebben ze dat ook getest met apen, zeg maar. Primitieve hmm. manier. En uh, ja, werkt dat heel goed en dat soort dingen. Ja. Dus ik vind het, dus aan de ene kant kan je denken van, oh man, als we dit niet hadden, had het veel beter geweest. Dat gas dat groen aan de overkant. Maar ik denk niet dat er ja, veel precies. andere mogelijke opties zijn. Ik denk dat we al redelijk al goed zitten. Maar nou ja, als, als levende organisme heb je volgens mij uiteindelijk een systeem nodig, nodig om als collectief te kunnen gaan funct functioneren. Op een ja. gegeven moment kan je uh, uh, als individu maar zoveel dingen en heb je anderen nodig om, om sterker te staan. Ja. Mm. Uh, om dus die bepaalde resources te krijgen voor dingen die jij kan bieden. Ja. Uh, en op dat, moment, uh, op dat moment ga je dus inderdaad al naar een systeem toe dat dat moet gaan vervullen. Dus dat, mm. ja, dat, daar ga je volgens mij al... Uh, volgens mij is dat echt een vereiste om dat soort dingen te kunnen inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja, het is wel interessant als, dus inderdaad, gewoon als je bijvoorbeeld één huis, huis holdt, heeft gewoon één robot en die doet gewoon alles inderdaad. Ja. Je hoeft niet meer te werken, maar het is fucking hebben jullie ooit wel eens de sims gespeeld? Ja. De, deed je dan, ging je dan, ik vond het heel apart, want het is best wel interessant. Sommige mensen die, doen dus, die gaan full real life, dus ja. die gaan automatisch een baan zoeken voor hun sim. En die sim gaat dan ook om acht uur stip weg en die is dan pas om vijf uur s'avonds terug. Dus je kan ook niet met hem spelen, want hij is op werk. <hijf> Uh, en ik was, dat, ik was dat nooit. Ik, ik dacht, ja, ik doe gewoon een geldcode en dan kan hij hey. lekker altijd thuis blijven. Ja, want dan kan ik heel de dag met dat poppetje spelen. Ja. En uh, ik vond dat wel grappig, want dat is pup waar we het nu over hebben. Want ja. eigenlijk is die robot die je thuis hebt, dat ben jij dan. Ja. Want er komt automatisch geld binnen en je, en je krijgt <laughs> gewoon. <laughs> ik weet niet, want ik, ik vroeg me af wat jullie doen. Als jullie het sim speelden, gingen jullie dan gelijk een baan zoeken of niet? Ja, ik was eerst iemand die heel erg. ...cheats gebruikt weet je wel. Ja, ja. En dan gewoon uh, Move Objects on en ja, dan, ja. Uh, uh, alle Rosebud uh, Ja precies, <laughs> ja, de Rosebud ja, precies. Um, Maar op een gegeven moment dacht ik van, is yeah, the challenge? Ja, dus dan ga ja, je nou, het, nou, het wel. wel opzoeken. Ja. Maar andere ja. keren was gewoon... Dan, ...dan had je bijvoorbeeld een week van werk gehad. En ja. dacht van, oké okay, fuck it, Rosebud en dan ging je gewoon allemaal <laughs> gekke dingen doen. Ja, ja precies. Ja. Nee, ik uh, dat had, ik, ik, had ik, ik weet nog wel, mijn zusje die heeft Sims ooit een keer gewoon... ...die, die is als eerste Sims gaan spelen. Ja. Toen kwam ik ermee in aanraking. Yeah. En ze ging dingen uitleggen. Maar in het begin, ik had echt geen flauw idee van dat je überhaupt werk kon zoeken. Oh, dus okay. ik, was, ik was gewoon oud. Ik ja. weet ook niet meer wanneer het erin kwam. maar in nou, al, al, um, Ja, maar oh, gewoon Sims 1 al, ja. Oh, wel? Ja, nee, wel Maar dan zat je gewoon in je, je, je, je huisje met dat mannetje. Zat je gewoon, gewoon te rotzooien. Ja, je wat, ja. wat ik vaak deed was, want bij de laatste Sims kon je dus uh, van vanuit huis werken. Zeg ja. maar. Weet je wel? Dus als je, als je een developer wordt, mm. dan kan je dus thuis werken. Dat deed ik vaak. Want ja, in dan kan Sims je, 2 had je ook al dat je een boek kon schrijven. Of ja. Ja, precies, te ja, te ja klopt. Dan kun ja. je schrijfstukken als in dat. En je kan uh, schilderijen verkopen. Ja, schilderijen. Dat ook, ja, dat deed ik ook vaak inderdaad, schilderijen. En dan soms, wat ook wel grappig was, als je, als je dan een masterpiece deed. Mm -hmm. Dat je kon kiezen op een gegeven moment, skills, en dan kon je create a masterpiece. En dan was je dan langer mee bezig en dat kostte meer tijd en shit. Mm -hmm. Maar als je dan klaar mee was, dan was het vaak een wit schilderij of zo. En, um, en er stond dan wel weinig op. Want het was super modern. Waarschijnlijk was het iets van een jab naar modern art of zo. Ja. Kon, dat, zoiets had ik natuurlijk al. Ja. ja, klopt. Ik Wat dat ik het uh, nog geniaal vond. Is, volgens mij was het Sims 1 of 2. Ja. En dan kon je karakter kon om een of andere reden in Frankenstein veranderen. Oh, ja. Als je dan op uh, maak een schilderij klikte. Ja. Dan maakte hij een hele kinderlijke, karel-appel-achtige schilderij. En oh, dat was automatisch ook meer <laughs> waard dan als je dan, uh, standaard een uh, Ik ben wel op een hele rare manier waarom ook, je kan ook, als je een, als je een ver verdoemd schilderij maakt, of zo, dat je, kan je erin getrapt worden ofzo. Okay. Ja, je hebt, het, het, het, best wel Ik kan me zoiets herinneren. Ja, zoiets wat is wat het. Je en je kan ook, dus als je een telescoop koopt en je tu tuurt te veel door de telescoop, kan je geabdukt worden door aliens. Dat is grappig. <laughs> ja, ja. Die ja die alien ja, baby's. En je had ook, uh, als je dat clownschilderij opkomt, toch? Ja, okay. dat was het, ja. schilderij ja. Oh, wat was, dat was dat het? Ook weer? Ja, nou ja, dan, dan kwam zo... naja, dan, dan, dan kon er zo'n clown in je huis. Ik, weet, echt, ik had echt geen idee destijds waar die vandaan kwam of zo. Maar dat was dat schilderij. En, en, en die begon te janken en zo en ja, alles. precies, ja. Maar die maakte dus gewoon je, je sims gewoon doodgelukkig dood. ja, weet je wel. precies, joh. ja. En ik dacht echt van, hé, wat doe ik fout dan? Ik wat <laughs> wat? Wat doet die clown überhaupt hier? Fucking <laughs> oh, wow, wow, oh, Mooi. En toen ging van, uh, ze hebben last op je internet volgens mij. Zo. Oh, oké. Okay. Maar we oh, hebben, we, ja. alweer, uh, we hebben we een grote spin afgemaakt. <laughs> ja. ja. Maar het is wel... Ik vind wel, het is wel interessant. Hoor. Ja, Want het is ik. dus zo dat je dus inderdaad... Als, je een huishol, als, je, als, als de samenleving... Uh, niet, meer hoeft, ja, niet meer hoeft te werken... Dan heb je zoveel vrijheid. Het lijkt me echt apart. Nou, ja, kant, ik zeg nu, het lijkt wel apart... En je ja. heb je zoveel vrije tijd. Maar mensen die gepensioneerd zijn... Hebben we oude Nou ja, ja dus, dus, dus, dus uh, ik heb bijvoorbeeld een oom. Die is dan inderdaad gepensioneerd. Maar die, die kan gewoon totaal niet stilzitten. Weet nee, je nou, ah, dus die okay, nee, dus gaat, dat gaat gewoon klussen en alles. En heeft gewoon dingetjes uh, te doen. Ja, maar moet je maar, doen als alles voor je doen? Ja. ja, want dan hoef je dus ook niet meer te klussen. Nee. Nou ja, dat en ik ben ook benieuwd. Ik denk dat het drive voor veel mensen die gepensioneerd zijn om nog iets te doen. Ja. Komt omdat je al zoveel jaren werktijd, ja, ja, ja, dat is je wel, je wel. kan denk ik niet, Het zeg maar, is een beetje hetzelfde als dat je, dat je tien kilometer hard aan het lopen bent en in één keer ga je stilstaan. Ja. Ga dood stilstaan. ja, ja dat, is, dat is een beetje alsof je wil bewegen, weet je wel. Ja, ja, Dus dan straks ook nog zo dat, uh, dat ook niet, dat, maar, het, dat nou ja, dat ten eerste, maar dat, dat er dus ook een soort van, ja weet ik veel, tijdperk komt of zo. dat, dat eerst de praktische functies vervuld worden, zoals ja. gewoon, gewoon dingen bouwen en, en, en dergelijke, de vuilnisman en alles. Ja. Maar dan heb je ook nog, zeg maar, de, de creatieve functies, zoals ja. inderdaad muziek spelen, ja. dingen de, de uitdenken. Designers. Ja. Designers en ja. dat. Ja. ja, precies. Of interaction en ja. dat, dat soort dingen. Uh, en ja. dat, dat is volgens mij nog een volgende stap, dat, dat een, een, een computer dat zou kunnen uitdenken. Ja. Ja. Uh, ga je dan inderdaad straks allemaal mensen krijgen die het maar in de creatieve hoek moeten gaan zoeken, omdat er geen, geen, geen, geen ambachtelijke of pra praktische vakken meer of uh, functies meer zijn? Ja, ik heb het idee dat je dat dan zit ik nu pas aan te denken dat je sowieso is ambachtelijk nu al een marketingwoord. Ja, dat is waar. Maar ik vraag me af, ik weet nog niet of dat nu, of dat zeg maar retro is. Alsof dat zeg maar al een keer gebeurd is en nu is het gewoon een marketingding wat weer bovenaan komt. Of... Komt het door automation? Door automation die we nu al hebben en dat daarom. Nou ja, dat, dat denk <laughs> ik wel, ja. Ambachtelijk brood versus uh, fabrieksbrood. Ja, versus. precies. Ja. Ja, dus nou, dat ja, mensen zoiets zeggen van: oh, ik heb liever een bakker in mijn hoofd. inderdaad, die het zelf met zijn handen deegt op het knijpen. of dat het gewoon uit een machine. Ja, gaat. precies. Nee, nou, ik denk dat het vanuit dat punt wel gewoon echt een marketingwoord is. En inderdaad, om het op die manier te approachen. En dat sommige kla klanten of mensen die brood kopen. Uh, liever ambachtelijk brood hebben omdat ze daar meer waarde in zien, inderdaad. Dus ja. wat dat betreft, inderdaad... is dat ooit eerder gebeurd? Ja, vast wel. Um, maar ja, inderdaad. Ja, dan, nu, het is, het is ook zo dat... Uh, we gaan er nu ook vanuit dat, zeg maar, als je op zo'n punt bent, dat je dus vanuit gaat dat soort van uh, automation en AI en dat soort dingen mm -hmm. samen een soort van optrekken met mensen. Dat is ook nog de vraag, inderdaad. Er ja. Ja. Ja. zijn natuurlijk zelf mensen die, daar, uh, ja. die zich daar ja. zorgen over ja. maken. Ja. Ja. Nee, Om... sowieso, inderdaad. Hmm. Ja. Nee, daarom. Dus, dus, dus uh, stel dat je inderdaad, nou ja, weet ik veel. Uh, loopt een robotveldersman door de straat heen of zo, en die is dan de uh, velderszak aan het uh, opruimen, maar dan kan iets best mee gaan waardoor hij misschien uh, verkeerde dingen gaat doen. Ja, ja bijvoorbeeld inderdaad. Ja, je, hebt, je hebt wel een aantal goede video's. Ik weet niet of je uh, kent op uh, YouTube. Dat is mm -hmm. ook zo'n uh, zo kanaal wat informatief is, maar dat, die, uh, dat is één gast die maakt gewoon video's en die is op een, uh, op een uh, university. En die interviewt gewoon random professors en dat soort dingen. En je hebt ook één gast die, doet, die, die, weet, die weet heel veel over AI. Of tenminste, dat, uh, voor mij is die geen professor, maar hij is in ieder geval een student of in ieder geval een leraar daar, ik weet niet. Mm -hmm. En um, ik snapte nooit heel erg goed waarom je inderdaad niet gewoon een AI kan ontwikkelen in een zwarte doos of zo. Of gewoon local host, weet je wel, connecten, maar met niks. Dus dat je gewoon zegt, we hebben gewoon een machine die zeg maar in een doos zit en daar ontwikkelen we gewoon AI zonder dat het bij de buitenwereld ontsnapt zeg maar. Ja. Ik dacht, ik dacht altijd van waarom kan dat niet? Wat, wat is de? Je kan toch gewoon een dikke muur maken. Maar wat is? Een dikke nou, muur. Nou, ja, ja wat, wat is nou het probleem? Hoe, ja. Als jij toch controle hebt over de situatie. Ja. Maar toen legt hij uit van als jij dus een zwarte doos hebt met daarin een AI iets wat slimmer is dan mensen, mm -hmm. dan zal die uh, dan zal die altijd eruit komen. Ja. Nou, hij zal een manier vinden om die muur te slopen. Ja. Nou, ja zelfs als zelfs als er als inderdaad nou het, het de, de doos dicht is, niet, die, yeah. niet dat je hem meer kan openmaken zelf, yeah. Zou hij als nog een manier vinden om eruit. Yeah. Want als je stel dat je wat hij wat voor voorbeeld hij gaf is, uh, um, hij gaf een voorbeeld van uh, als hoe je überhaupt uh, een soort van struggle in AI is, um, dat je een robot geeft je een taak, net zoals dat je een baby een soort van uh, rewards geeft en, en, en discounts geeft, zeg maar. Weet je, ja. als, als die baby iets slecht doet dan uh, geef je hem straf en als je hem als die iets goed doet dan, uh, dan uh, uh, dan geef je mijn reward, zeg ja, maar. Ja. En um, wat moeilijk is, is als je EA aan het developer bent, dan moet je altijd een soort van kill switch hebben. Dus mm -hmm. ik denk dat het logisch dat je denkt: oh, als iets fout gaat druk ik gewoon op de knop. Ja. Maar uh, die knop is, is waarschijnlijk de snelste manier om de oefening te beëindigen. Mm -hmm. Dus die robot gaat automatisch op die knop drukken, proberen. Ja, ja. Dus die, die gaat niet de taak doen die jij wil dat hij doet. Ja. Die gaat eerder op die, proberen op die knop te drukken. Dus hij ja, kan je misschien. Hij kan je misschien eerst helemaal misleiden door de taak te doen die jij denkt dat hij aan het doen is. Mm -hmm. um, en dan in één keer iets sporadisch doen waardoor jij op die knop drukt. Terwijl, ja. terwijl dat eigenlijk misschien al van tevoren zijn intent was. Zeg maar. mm -hmm. ja. Dus het is heel moeilijk om. Uh, wat hij uitlegt is, het is heel moeilijk om een kill switch te maken of zo. Ja. Ja. Omdat. Um, om, door dat probleem. Ja. Dus hij snapt, als, als, er, als er zoiets is, een, zoals een kill switch, dan is dat de oplossing. Ja. Je, hij gaat, je gaat niet verder zoeken naar iets anders. Nee. En als je geen kill switch maakt, ja, dan heb je niks om het te stoppen. Dus dat is, uh, het is echt een moeilijke. Ja. Mm, maar hoe, wa, uh, hoe is de AI dan. Um, hoe weet hij dan dat de rust van de kill switch? Nou ja, dat is, uh, dat is inderdaad een dingetje, ja, um, ik zou de video nog een keer, nog een keer moeten kijken. Um, maar het is in ieder geval, ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk richt hij de AI zo in dat hij alle opties, alle mogelijke opties voor het doel die hij hem stelt, uh, in geacht neemt. Dus ook de optie van een kill switch. Ja. Dus je wil eerst dat de AI bijvoorbeeld onderzoekt: van uh, oké, okay, hoe, uh, hoe kan ik het beste deze taak vervullen? Ja. En dan gaat hij eerst om zich heen kijken ja. en dan zoekt hij het pad wat het beste daarvoor kan zorgen. Nou, dat ja. pad zal altijd die kill switch zijn. Als hij hem tegenkomt, zeg maar. Ja, precies. Dus ja, ja, het... En als je accepteel... denkt dat je ja. het kan verstoppen van die AI, dan, dan is dat, is, is, uh, dan, ja. Als, ja. dat is toch moeilijk. Als, we, als, we zoiets, als zoiets wilt leren, dan moet het eerst natuurlijk ook weten wat het al kan. Ja, dat, uh, ja, dat En dus moet het kijken naar wat, welke functies, of, of weet ik veel wat, uh, ja. die robot al heeft. Ja. En dan, zie, dan ziet die robot waarschijnlijk ook die kill ja. Ik weet niet hoe je dat zou kunnen afschermen dat hij het niet ziet. Nee. Ja, daar, zal, daar zal misschien de mogelijkheid voor zijn, maar ook dat valt misschien weer te omzeilen. Maar inderdaad. Um, hij zal om te kunnen leren, moet je ook weten wat je al kan. Hmm, ja. uh, dus, dus daar ja, zal he, iets mee moeten. Waar ik het nu over heb, is echt een soort van super intelligent. Dus iemand, ja. als je al, als je een doos neemt, en in die doos zit iets wat slimmer is dan ja. mensen. Dus dan, daar ga ik al even van uit. Ja. Dus, ja. is, überhaupt daar komen is natuurlijk nog een is natuurlijk nee, heel, heel ander een stap, ja. heel ander heel ja. um, mm -hmm. Maar dat het is wel, ja, ik, weet niet, ik vond het wel grappig conundrum. Uh, mm -hmm. ja, ja. Ja, ja, nee zeker. zeker. Interessant. En um, um, Natuurlijk heb je straks ook nog het probleem dat uh, uh, uh, op dit moment uh, is het zo: dat we, we hebben natuurlijk smartphones en zo, mm -hmm. uh, we zitten ook best wel met, met best wel technologie die we gebruiken. Ja. Uh, en op dit moment is dat een simpele smartphone. Maar straks kan dat misschien een ding zijn waar je tegen praat. Of, of, of Er zijn bijvoorbeeld al voorbeelden van robots in de zorg. Ja. Van mensen die uh, alleenstaand zijn en oud en dergelijke. Om, om met een bepaalde, bepaalde robot te communiceren. Uh, dat ze, dat ze ja, aandacht hebben en dergelijke bijvoorbeeld. Ja. Uh, op die manier worden we natuurlijk steeds af, afhankelijker ook van technologie. Ja. Uh, wordt het straks zo dat als we richting een, een, een, een, een uh, slimmer iets dan onszelf gaan, mm -hmm. uh, wordt het dan ook zo dat dat slimmere ding ons gaat managen in plaats van andersom? Ja, precies. Dus wo wo stopt. Worden wij het plantje, zeg maar. Worden wij de dierentuin ja, ja. en wordt wor de wereld van de robots? Ja dan, ja, dan heb je het een beetje, uh, ik weet niet, dat is moeilijk om te, want ik zou denken van, waarom zou je, als dat kan, nou ja, ja dat is ook wel waar, uh, ik, wat <laughs> ik wel zeggen is, als dat kan, waarom, zou dan, waarom zouden wij überhaupt dan nog bestaan, weet ja. Wat is dan ook nog doel? Nou ja, waarom bestaat een aap in een kooi in een dier? Ja, is ook zo. Ja. Voor entertainment, denk ik ja. dan. <laughs> dus dan zijn wij jullie. Ja. Ja. Ja. Ja, nou, het is eigenlijk heel banaal, maar het ja. is wel vaak voor entertainment. Ja. Een, uh, boeken, of een boekenserie waarvan ik in ieder geval een boek wil lezen, of meerdere. Ja. Uh, het heet uh, The Culture Series. En ja. Dat is een uh, science fiction uh, boekenserie. Mm -hmm. En in die wereld zijn er... Uh, AI uh, die heet een en yeah. uh, uh, de, de kracht van de AI wordt ook uitgedrukt in uh, uh, Times Minds. zeg maar. Dus bijvoorbeeld oh, uh, ja. een AI kan uh, two minds zijn zeg maar. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, met ja. een ja. human. Dus een mind. soort van um, uh, krachtlevel ofzo. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. It's over 9000. Yeah. <laughs> ja, precies. <laughs> maar um, je hebt dus in die serie ook minds die zijn zo veel slimmer dan mensen. Nee, ja. dat, ik, ik weet het precieze getal niet, maar nee. dat zij hele um, uh, space stations mm -hmm. beheren. Ja. En dan was ook op een gegeven moment de vraag uh, nou, van wat ik heb gehoord van een collega die het een keer had verteld. Oh, okay, ja. um, de vraag wordt dan zijn de, uh, zijn de mensen zeg maar de pets of the minds of zijn de minds de slaven van de mensen. En ja. uh, also. De technologie in die wereld is op zo'n niveau... dat alles wat jij op dat dit moment nodig hebt... Mm -hmm. kan er worden gemaakt. Ja. Zeg maar een, uh, een, mind van, of een mind van een halve half slimheid... Zeg maar, ja. die uh, komt dan uh, even, eventjes later met je, uh, met je biefstuk. Ja. En uh, zeg maar, voor de rest van de samenleving maakt dat niet uit. Zeg maar. nee. Dus dan is ook uh, die boekenserie... Uh, uh, Explore is ook hoe mensen zich zullen gaan leven um, uh, gedragen, gedragen Ja, gedragen. In, ja, in een samenleving waar je geen schaarste hebt, ja. hm. maar de positie van de mensen ook gewoon heel erg veranderen. Dus, dus je wordt of, ja, ik wil niet onderdanig zeggen of zo, maar op een gegeven moment uh, laat je die mind hun ding doen. ...en uh, een soort van vertrouw je erop dat het goed komt. Ja, ik denk Want dat op dat een gegeven moment uit. gaat het je pet te boven als ja. mens zijnde. Ja, ja, ik dat denk ding dat... is uh, vijf keer slimmer dan je. Ja precies. Ja, precies. ja, precies. Dus op een gegeven moment kan je... Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoeveel onze hersens kunnen hoor. Ik, nee, daar nee. moet er nog komen. Maar... <laughs> <laughs> maar op een gegeven moment zit er waarschijnlijk een menselijk limiet aan... ...en ja. kunnen robots meer. Ja, ik denk dat dat echt de, de soort van... ...wat in de echte wereld en niet in een science-fiction-boek zijn... ...maar wat echt het verschil uit gaat maken... Maar Waar mensen nu al zeggen, de <coughs> geleerden en weet ik het, Steve Hawking en anderen. Waar mensen nu al zeggen van, yo, we moeten echt even serieus kijken naar uh, wat een gevaar het kan zijn, zeg maar. Um, inderdaad, nu schets je een maar inderdaad maar, ja, je, je laat een AI een ding doen omdat je erop vertrouwt. Want je snapt er toch niks van, zeg maar. Weet je, net is dat, uh, je, je begrijpt er niks van, dus je gaat het niet eens proberen. Mm -hmm. um, uh, ik denk niet dat dat... ...punt snel bereikt wordt in de echte wereld. En dat, dat, daarvoor denken mensen al van... ...nee, dat wil ik niet. Ik ja. wil dat mensen in controle blijven. Ja. Dat is natuurlijk, uiteraard is dat natuurlijk logisch. Maar ja, stel... Dat vraagstuk daarbinnen vind ik dan... ...oké, okay, dus, dus je wilt als mensheid... ...dat je zelf de controle aan hebt. Ja, okay, dat, dat, dat, dat, ja. dat is één. Ja. Maar je wilt... Uh, uh, ...als wereld... Uh, ...progressie maken in, in, ja. in innovaties... ...die je Precies, maakt. Ja. En op een gegeven moment loop je gewoon tegen ja, de muur aan. Ja, dat aan. ben ik ook met eens. En daarom denk ik ook dat... Dus voor elk argument wat je kan zeggen, wat je kan geven om de mensheid in controle te laten zijn, kan waarschijnlijk een AI een beter argument geven waarom bam, <laughs> hij... in, Hij kan je waarschijnlijk drie keer in de ronde lullen, omdat hij ja. slimmer is. Ja. Dus het is, het is zeg maar een dubbel, soort van, dubbel uh, ja. dubbele vraag of zo. Want je kan, ik heb altijd het idee van, oh nee, dat, dat gebeurt niet, omdat mensen mm -hmm. zullen het daarvoor wel tegenhouden, omdat mensen zorgzaam zijn, omdat ja. ze mensen... Je, je, doet een beetje je hand om je eigen bord van nee, ik wil dit. dit is voor mij. <laughs> ja, we, gaan dit niet, iemand, iemand anders, we gaan het niet. Gaat niet zo makkelijk uit handen geven. Ja. En um, uh, aan de andere kant denk ik dan van, uh, je geeft het wel uit handen, omdat je geeft het uit handen, die, aan iemand die slimmer is. Ja. Dus je, ook al zelf je, ook al wil je het niet, je geeft ja. het alsnog uit handen. Zeker. Nee, inderdaad, het wordt heel bizar. Ik, uh, ik weet niet waar we zijn of ja, 50 jaar, maar. Uh... <laughs> Uh, ik vind het lastig, ik vind dat, het steeds lastiger. Stel, stel je voor: ik bedoel, we zitten nu in een politieke formatie in, in, in Den Haag daar, zo met, <laughs> uh, met CDA, VVD, ChristenUnie en ik wist er nog één. Je mist er één, ik weet het ook niet meer. Uh, ik weet het gewoon niet meer. Na zoveel <laughs> mannen, ik weet het echt niet meer. Ze hebben bijna elke combinatie gehad, uh, volgens mij. Oké, ze er gewoon uit. Hé? D66. Ah, daar de, de de, de, de, de, de, heb ik Daar heb ik serieus nog op gestemd, ja. gestemd ook. <mogüls> <mogüls> <mogüls> maar dat die mensen die zijn nu aan het praten over. Inderdaad, moeten docenten hogere lonen krijgen en dat ja. soort dingen. En, en over 50 jaar dan zijn ze aan het praten over. Uh, moeten we AI hun gang laten gaan? Of gaan we als mens zelf het heft in eigen hand nemen? Daar gaan straks politieke formaties over. Ja, zeker ja. En dan heb je dus. Wat je nu hebt, een beetje met oh, uh, uh, net de Oh uh, uh, oké, okay. ik moet me even inlezen Weet je, ja. dat, ik denk dat een politicus dat denkt nu ja. een soort van, ja. oh fuck, wat gebeurt hier ja, waarschijnlijk moet ik er één keer kennis over hebben <coughs> ik, denk dat je, ik denk dat je op dat punt, de, hoe ga je dat fixen want dan moet je echt iemand hebben die verstand heeft van AI ja, <laughs> moet je ja, nou een andere AI programmeren om uh, oh. lijn <laughs> ja. te maken ja, precies. Ja. Oh, man. Ja, dat, lijkt me echt, dat lijkt me ook heel moeilijk te creëren dan. Ik als die politiek voeren, dat is ook nog zo'n ding. Ja, maar <laughs> zou dat er wel gebeuren toch? Ik denk het eigenlijk niet, toch? Ik bedoel, ja, ik weet het, ja, het is zo moeilijk ook. Het is lastig. Ja. Ik, vind het sowieso, ik vind het wel grappig, want zeg maar, tien jaar geleden of zo, nou, ik, ik weet niet of ik daar tien jaar geleden over nadacht, maar ik heb het idee dat ik tien jaar geleden beter kon voorspellen wat er over vijf jaar was uh, dan, ja, dan ja, maar nu, ja. snap je? Ja, ja. Nee, dat maar, heb ik ook wel ja. Ja, ja. Misschien ook omdat je jonger bent, is dan is het, oh ja, de wereld ziet er zo in elkaar uh, Ja, ja, ja. Als ja, je wat naïver bent, denk ik. Ik weet niet. Misschien, als je bijvoorbeeld kijkt naar voorspellingen uit de jaren 70 en zo, ja. of jaren tachtig, dan zijn het echt van, oh, we zouden nu vliegende auto's hebben. Dat, uh, ja, dat, dat is wel ja. Alleen, ja, dus met die gedachte ik, denk ik altijd zo van, ja, we denken, het we denken dat het echt, dat over he? vijf jaar helemaal anders zal zijn, maar het zal waarschijnlijk net zoals nu zijn, maar dan misschien met hier en daar rij, uh, zelfrijdende ja. auto's. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. ja, weet je, ik denk, ik denk ook wel zoiets. Hoor. Ik denk niet echt... Nou, het is dat zeg ik, ik denk, niet. Maar, ja. Ik denk niet keiharde, drastische veranderingen. Dat denk ik niet. Weet je, net als flying cars. Ja, ik heb gewoon het idee dat dat science fiction is. nog, nog lang geen science fact. Dat, dat nou nog... ja, maar, dat met überhaupt met, met ogen. Als we nu kijken waar we zijn met vliegen, gewoon, weet je wel. We hebben ja. vliegtuigen. Die gebruiken gewoon reet veel kerosine. Ja. Als je dan leest dat ze bezig zijn met een hyperloop. Ja. Dat is wel efficiënter straks. Ja, is ook dus zo. Dus er zijn straks geen vliegtuigen ja. meer. Nee. Waarom zou je dan nog een vliegende auto ja, ja, ja, willen? Het is, vliegtuig, vliegtuig is sowieso, reizen via Het vliegtuig is sowieso een beetje een instort. Je hoort elke keer van... Oh, de vliegmaatschappij gaat failliet. nou hmm. ah, het is weer door de regering opgekocht. Oh, ja. Ja. Nou, het is weer failliet gegaan. Oh ja, uh, meer belasting <laughs> <laughs> Of ja, weet ik. Het het is, het is ook wel grappig dat het, is, het is een hele nou, dure business is. Ja, ja, en het wordt ook niet goedkoper. Dat nee. is op zich logisch. Want het is een van die businesses waar je niet zo makkelijk kan innoveren. Al, het kan wel, maar het gaat om veiligheid van mensen. Dus ja. je kan wel zeggen van, yo, dit is, dit is fucking... dit is solid. Ik heb iets uitgevonden voor, voor vliegtuigmaatschappij uh, om te gebruiken, maar mm. dan moet het waarschijnlijk eerst er vijf jaar van testen. En, ja, ja. Weet je, dat, het kost gewoon heel klauw met geld. Ja, zeker. Maar ik vind Hyperloop ook wel een goed idee, hoor. Maar ja, bij Hyperloop heb ik nog echt wel ook wel heel erg veel ja, zeker. Ik denk zeker niet dat dat gewoon... Uh, want ik weet niet of jullie dat gezien met die Boring Company van, Steve, van ja. uh, Elon Musk. Dat is een bedrijf waar je dus... Uh, tunnels voor auto's wil maken en ook voor hyperloop deels. Ja. En hij heeft nu uh, permissie gekregen om ergens een twee kilometer of een maal of zo uh, een gat uh, ja, uh, ja. uh, ja, uh, tube ja Een testtube of zo. Maar ja, de, kijk, uh, ik weet niet. Ik vind het uh, idee van een soort van vacuüm ondergrond of zo. En dan, het kan ook nog uitrekken door warmte en dat uh, ik weet niet, Dat is nog echt een, uh, ja. een heel ding. Ja, zeker. Denk. Ja. Ik ben ook een beetje pessimistisch, maar ik, ben, ik vind het leuk als een optimisme, maar ik ben wel ja. een beetje pessimistisch praktisch gezien. Dan ja, je, precies. Ik heb zoiets nou, van, nou, praktisch is het gewoon nog niet Ja, precies. is natuurlijk, want, want hij wil uiteindelijk natuurlijk ook dat die dingen 300 km per uur gaan. En volgens mij hebben we nu net 120 km per uur bereikt of zo met zo'n ding. Ja, oh ja, dus dus ze zijn überhaupt nog niet in het ja. een vacuum geweest, volgens ja, ja. Ja. Ja. Dus ja. Dus dus ze hebben we ja. tot nu toe alleen maar op een 1 uh, km kilo, uh, test track Ja, tekenen. met zo'n autootje inderdaad, Ja, mm. ja. ja. ja. ja inderdaad. Maar goed, ja. volgens mij was het dan nu toe ook schaalmodel. Ja, en volgens die, mij wel. Ja. Uh, ja, op die kleine... uh, Speed Competitions, ja. waar TU Delft ook aan o -O mm. heeft meegedaan. Dat zijn allemaal nog kleinere ja. dingen, ja. toch, toch niet? Ja. Ja. ja. Hoe zit het straks met privacy? Mm -hmm. um, <laughs> ik bedoel, we zitten natuurlijk in een tijdperk van Facebook, van Twitter, van ja. nog veel meer. Uh, <laughs> um, Hebben jullie en... de, die nieuwe persoonlijkheidswet gezien? Uh, persoonsgegevens uh, nee. we hebben altijd de persoonsgegevens ik hoop dat ik het goed zeg ja. je hebt natuurlijk altijd de Nederlandse persoonsgegevens ja. wet en die wordt nu per 1 uh, januari volgend jaar volgens mij mm. ik, ik weet niet of ik lieg nu um, Wordt die veranderd naar Europese uh, uh, wacht even, ik ja, denk, die denk die dat je dus het wel gehoord ja. hebt AWP ja. of zo ja, ik ja. ja. ja kom op um, en schijnbaar is dit uh, nou ja ik weet niet ik zag iemand op een uh, op een Facebook erover praten van joh uh, dit heeft grote implicaties voor uh -huh. ondernemers hebben jullie wel hierover nagedacht? toen? implicaties implicaties over de ondernemers. En toen had hij het over... Um, um, als iemand dus op een website is... En die bestelt iets of zo. Gebruik van cookies en dat soort dingen. Ja. Dat staat allemaal onder. Het is er voorlopig voor mij nog onder Nederlandse Nederlands. Mm. Dat je bijvoorbeeld moet waarschuwen voor cookies en dat ja, soort dingen. Precies, ja, precies. Uh, en dat, dat gaat veranderen. Ja. En uh, ook voor websites. Mag je dus op een gegeven moment als je een webshop hebt of zo... Mag je dus dat soort dingen dus van iemand niet meer opslaan. Mm. Of langer dan zoveel jaar opslaan. Ja. Ja. Nou, toen reageerde iemand daaronder weer van... Yo, valt wel mee. Zulke drastische veranderingen zijn er die. En toen ging ik even die verschillen doorkijken. en Ja, het is niet een heel groot verschil, maar het is op zich wel slim over na te denken. Ik vond het ja. wel grappig. Ja. Mm -hmm. Maar ik vind het wel interessant vaak, ja, pri ja, pri ja privacy is zo'n uh, uh, zo uh, uh, uh, snel veranderend iets, ja. zeg maar. Zeg maar je, je, je, privacy was echt zo, in, Als je nu gaat opzoeken in een woordenboek, is het echt zo'n definierend iets. Zeg maar. Van, oh privacy, klaar. Ja. Maar zo met je online identity mm -hmm. is ook. Kun je dat, uh, dat, is ook, dat je bij een ander bedrijf hebt liggen, zeg maar, is, is ook al deel van je identiteit. Ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, het ding is natuurlijk, uh, door technologie worden dingen transparanter. En hm. uh, tra als je meer dingen transparant gaat maken, dan heb je dus minder privacy. Ja, ik, ik ben wel een beetje eens dat het transparanter wordt voor mensen onder elkaar. Maar ik denk dat ook dingen minder transparant worden voor, uh, zeg maar, als je echt wil... Wat door, zeg maar, door technologie worden de meeste dingen transparanter omdat je makkelijker, omdat bruggen waarschijnlijk weggaan, die je ja. niet had. Maar ik vind vaak als je de, ik denk dat de technologie ook helpt met het voor juist het verbergen van iets wat je niet wil, uh, wat je niet wil gezien hebben. Nou ja, er zijn wel mogelijkheden toe, maar ik bedoel, niet dat het, het verschil tussen zeg maar, geld in je ladenkast leggen en geld bij een bedrijf wegstoppen. Ja. Als er een bankoverval is of zo, dan, dan ben je gewoon klaar. Ja, precies. Ja, ik, denk, ik maak er nog meer in. Ja, nou, als je huis wordt overvallen ook. Ja, ja precies. Ja. Ja, ik maak nog meer in. Zeg maar, stel dat je bijvoorbeeld uh, je, je hebt files op je computer. Mm -hmm. Um, ja tegenwoordig met, met uh, Dropbox en uh, Cloud, dan kan je van je watch, dan kan je waarschijnlijk je uh, Google Drive openen en dan op mm -hmm. je mobiel zetten, whatever, ik, schrijf, ik neem maar even een voorbeeld. Ja. Uh, maar ik denk dat juist uh, uh, dat, dat er een soort van ook een tegenmovement is, die juist voor regering of inrichtendiensten die juist precies het tegenovergestelde doen, weet je wel? Die juist denken van, oké, okay, we moeten we doen alles uh, decentralized en alles. Ja. Ik Ik het idee dat het allebei een sterrenlijn is. Ik denk ja. niet dat het alleen maar meer transparant wordt, of alleen maar meer verborgen, ik denk dat allebei even wil... Even ja, oké, okay, misschien wel. Je hebt natuurlijk ook het hele diepe web en dergelijke. Maar, ja. de... maar ik denk dat wel voor mens op mens, dus gewoon uh, iemand die gewoon naar de winkel gaat, dus gewoon, Jan uh, uh, met korte achternaam zomaar... Ja dat die interactie wel uh, transparant wordt, zeg maar. Ja, ja. Dat je minder geheim voor elkaar hebt. Uh, ja, en die mensen zien dat het gebeurt dan? Ja, meer gewoon dat je, omdat je... omdat je Niet per se omdat, je dat, uh, omdat het door technologie komt, ofzo. Yeah. Komt het wel. Maar ik heb het idee dat je zelf um, minder geeft om je eigen privacy. Dus het moment dat je... Je hoort nu vaak al mensen zeggen van, oh ja, nou, maakt mij dan uit. Ik heb toch niks te verbergen, weet je wel. Ja. Dat hoor je wel eens. Dat je denkt van, oké, okay, ja, het is de, ik heb het altijd is van, ja, aan de ene kant snap ik het wel, aan de andere kant vind ik het een beetje een instelling zo van. Oh ja, de politie mag wel uh, gelijk bij huiszoeking, zonder bevel. Ja, nee, precies, of zo. ja. ik, ik, ik noem maar even een, een, een dwarsstraat. Um, maar digitaal vinden mensen dat vaak veel beter dan dat ze het, het fysieke. Dus als, als een fysiek een politieagent aan de deur komt ja. en zegt: joh. Ik kom er veel juist door spitten, weet je. Ik ja. ga gewoon even op zoek, want ik heb, uh, ik heb iets gehoord. Dat zou het mensen niet chill vinden. Nee, klopt. Maar dat uh, weet ik het. Dat, uh, weet ik het ik, dat gebeurt niet vaak. Maar ik bedoel dat de regering bijvoorbeeld heel, heel je digitale online presence uh, ripped van het internet. En dat helemaal gaat doorspritten. Ja. Nou, dan zeggen mensen: ja, geef het wat minder, om, want ik heb toch niks te verbergen. Weet je. Niet al, iedereen, maar ja, dat hoor je vaak. Ja, ja, ja dan, dan, zeker, zeker. zeker, Dus ja. ik heb het idee dat je da ik heb het idee niet se dat technologie je privacy gaat veranderen. Ik heb het mm. idee dat je het meer zelf wil inleveren. Ja, ja. ja. Nee, dat zeker. Vooral als je. Kijkt naar de huidige of de nieuwe generatie ja. mensen. Ja, vergelijken met bijvoorbeeld de generatie van mijn ouders. Voor mijn ouders, ja, precies. Dan, dan zie je dat zij heel anders omgaan met, uh, met de verschillende Instagram ja. accounts ja. of Snapchat. Ja, ja, ja, ja. Die, die, die, die, die nieuwe generatie zullen het waarschijnlijk meer zien, echt gewoon als een trade-off, weet je wel. Dus dus ik leef deze priversje in voor deze. En deze dingen krijg ik daarvoor terug. Ja, ik de functionaliteit ik, denk, dat dat ik of denk, denk ook wel dat je dan, uh, want je kan zelf kunnen zeggen van oh, dat is ook. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, losbandig, zeg maar. Ja. je gaat gewoon losbandig met je privacy om. Zo, ja. zou, zo zou ik iemand die van de oude generatie naar de jonge generatie, ja, ja, denk ja. ik, ernaar ja. ja. kijken. Maar ik denk niet dat dat per se waar is. Ik denk dat, uh, ik denk dat jongere mensen er vaak ook wel meer verstand van hebben. dat meer als een trade-off zien van, oh nee, ja, ik lever dit gewoon in. En nou, dan krijg je waarschijnlijk dit voor terug. Ja. Maar ja, ik, ja, het is wel... Um, ik, ik voel me ook wel een beetje old denk Ik denk van, jezus, moet je echt... Uh, moet je echt alles op. Weet je, stel dat je zelf een dochter hebt of een zoon of zo. Ja. Gaat die echt alles op fucking uh, Facebook en op Instagram <laughs> delen? dat je heel alles. Je, iedereen kan het heel juist zien van binnen en van buiten. Ja, ja. Weet je, en het is toch een. Uh, het is een beetje het idee dat je zeg maar. Uh, waarschijnlijk hebben mij. Uh, jouw ouders dat ook van jou nu, weet je wel? Dus ja. ik heb zoiets van ja, Er is ook niet iets wat je. Wat je de te, wat je er veel tegen kan doen. Ja. Nee, je, precies, kan wel, ja. je kan wel een soort van in je eigen hokje gaan zitten... en mm. dat, wil ik niet, weet je wel. Ja, ja. Maar ja, het is niet echt alsof je dat gaat tegenhouden. Waarschijnlijk, uh, ja, dat is gewoon traditioneel. <laughs> ja, dat, ja. dat ja, dus, uh, ja, het is een beetje... Ja, not, uh... ja. ja want... Die, nou, kijk, weet je, die nieuwe mensen... Die, die, tenminste, voor, voorheen is altijd gebleken... dat die nieuwe generaties uiteindelijk... Uh, streven naar, of tenminste... Uh, gewoon een betere toekomst zullen bereiken... en dat het uiteindelijk wel goed komt. Hmm. Uh, dus ja, dan moet je het inderdaad wel loslaten. Maar ja... Um, um, Daardoor gaat wel de wereld waarschijnlijk best wel veranderen. Ja. ja, ik denk ook wel dat het... Uh, maar ik vind het, ik vind het moeilijk om over na te denken... Uh, hoe, wat, op wat voor manier, weet je wel. Wat ik wel echt denk is dat zeg maar, dingen zoals deel-economie... wat nu al best wel populair ja. is... Uh, omdat mensen minder schaamte hebben, denk ja. ik... omdat mensen toch al heel veel <laughs> dingen online zetten. Dat ja. is nu even een aanname die ik doe, maar... Uh, ik heb het idee dat mensen minder, wat dat betreft, daarom omgeven, zeg maar. Ja. Dus ja, weet je, ja, mijn ouders zouden, of in ieder geval de ouders, mijn ouders' generatie zouden in ieder geval denken van... Uh, oh ja, nee, dat wil, ik niet op, uh, dat wil ik niet op Facebook of dat wil ik niet ja. online gezet hebben, weet je, dat wil ik niet. Dat is voor mij en dat is gescheiden, zeg maar. Ja, nee, ik denk dat onze generatie daar veel minder mee omgaat. En ik, denk, ja. ik denk dat je dat ook meer... Je hoort het heel vaak dat zeg maar, mensen zeggen van... Oh ja, ik heb geen wasmachine, want uh, ja, ik, ik leef gewoon alles bij de buren af en dan, zij wassen voor ons. Ja, weet je dus zo'n deelcommute ja. tussen ja. mensen ja. en mensen... Ja, weet je, uh, iemand die uh, misschien van een oudere generatie is... die zou misschien zeggen van, hé, hey, dat is een beetje gek. Je? Dat doe je gewoon voor jezelf, toch? Dat is, ja. uh, is, iets, ja, dat is gewoon iets traditioneels. Mm -hmm. Ik denk dat dat soort dingen wel veranderen. Dat je veel meer... Maar goed, waarschijnlijk zullen die oudere mensen... op een gegeven moment ook gewoon, gewoon met de tijd mee willen. Ja, het is ook zo. Dus, dus, ik, ik, het is nu even, ik schets nu ja, even ja, ja, een ja, anti-anti-wereld, zeg maar. maar uh, nou, van... ja, ik probeer wel, zeg maar te zoeken ja. naar... Um, um, um, wat er uiteindelijk mogelijk is, weet je wel. Wat er kan, kan een, een traditioneel persoon, een oud persoon uh, bij zijn lees blijven. Ja. En hoe lang, weet je wel? Ja. Uh, ook, oh, ja. Hoe lang wordt dat getolereerd? Nee. Uh. Ja. Uh, hoe je dat nu ook ziet is um, uh, ouderen die niet goed met uh, zeg maar computers of ja. uh, ...tablets, telefoons om kunnen gaan... ...die ja. dan nu opeens moeten internet bankeren. Of ja, in ja ik, ik weet dus niet wat ik daarvan moet vinden. Maar ik heb ook... Ik, ik hoorde ook een, laatste een, oma, een, een, een, een een oma van een vriend van mij. En ja, dat is alweer denk ik... ...dik twee jaar geleden of zo. Maar toen ging... Um, um, even denken hoor. Je, je, weet je, je belasting... Uh, nee, dat kan je nog wel met een brief doen. Er was iets van een regering ja. ...wat via de website moest... Uh, ja, nee, je had zo'n... Uh, nee, ja, ja, dat het sowieso maar was het ook Een berichtenbox had je of zo. Zoiets, ja. Dus meer die via de overheid gecommuniceerd wordt. Daar ja. kwam nu een berichtenbox voor. Daar sloten ze dan al die gemeenteinstanties op aan. En dan kon je vervolgens in die berichtenbox kijken wat je allemaal kreeg van die ja, ja, en Dus je kreeg niet meer in de bus. Je kreeg niet meer fysiek, ja. maar je kreeg het gewoon in de mailbox. Yes. Zeg maar. ja. En uh, ik weet nog wel dat uh, een, uh, een maatsemeise oma, die, uh, die, die, die, die vertelde dat en toen... Dan van, ja, dan uiteraard heb je natuurlijk gewoon zijn bias die je hebt. Maar je denkt van, oh, dat oude, dat oude vrouwtje, mijn arme vrouw, die weet god niet hoe ze, hoe ze die mailbox moet openen. En die mist dan ja. al die informatie. Die heeft, dan, die heeft dan het idee, dat is het uiteraard wat je natuurlijk met je aanname natuurlijk. Ja. Die heeft dan het idee dat ze buitengesloten wordt. Ja. Weet je? Dat is natuurlijk gelijk mm -hmm. wat je denkt. Ja. Maar het is natuurlijk, um, ik vind het wel, uh, hoe zeg je dat? Ik vind het wel, uh, wel yeah. ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Weet je? En je ja. kan denk ik dus inderdaad van, oh, ik zie dat oude vrouwtje voor me die dus... ...met de handen in de haren zitten... ...omdat ze niet weten hoe ze de post mogen ja, openen, weet ja. je wel. Dat vind ik echt een heel zielig beeld. En aan de andere kant denk ik van ja... Je, uh, ...het is ook gewoon een veranderende wereld. Ja, ja. Maar ja, weet je, dat is ook een beetje... Ja, is dat nou te kortzicht of is dat ja, nee, te nee, makkelijk hoe, de bocht hoe, of zo? Weet je hoe wel. tolerant moet ja, je zo? Ja, precies. Ja. Het is wel lastig. Um, ik denk dat het... ...op zich ook wel kan meevallen. Ja. Um, uh, en ik hoop... Voor, ...vooral voor de mensen die... dan niet de, de transitie kunnen maken, dat ze familieleden of uh, buurden of uh, studenten aan huis yeah. hebben, <laughs> zodat ze het voor ja, kunnen fixen. Yeah, yeah. Ja, want ik denk dat ik denk, ik, inderdaad dat soort van beeld wat ik wat je in je hoofd heb van oh ja, dat oude vrouwtje die, uh, die de mail niet kan openen ja, je, je hebt ook gewoon. Een, je hebt waarschijnlijk een zoon of een dochter of een kennis die je kan helpen met dat. Weet je hebt straks je maar een, een, een persoon vanuit de zorg, die komt je luier verschoon en alles. Maar mm. dan heb je straks gewoon. Die persoon die heeft straks. Die doet de mailbox ja, erop, ja. <laughs> ja. Hallo mevrouw van Dijk. Weet u uw wachtwoord nog? Nee? Oké, okay, nou ik ga even inloggen voor u. Ja, dat zou wel, dat ja, zou wel echt. Ja, ja. Uh, oh, mama, man. Ja, dat zou nog, ik bedoel nog dat goed. Je dan dan ook. Is gewoon. dat voor die mensen om te functioneren. Die, die hebben al kanalen, inderdaad, over het internet en alles. De, om te blijven functioneren, moet iemand dat voor ze doen. Damn, jongen. Dus ik, ik, zie, ik, zie, nu gelijk, ik zie nu gelijk de voorbeeld. Zeg maar de generatie voor, of na ons, zeg maar. Ja. Die dan YouTube, zeg maar. Iedereen heeft gewoon een YouTube-kanaal. Iedereen ja. heeft een Instagram. Dat is gewoon heel normaal. Ja. En als je 80 bent, heb je dat ook nog steeds, weet je. Ja. En die dan, maar dan op een gegeven moment heeft een YouTube, of YouTube of Instagram van een, een of andere update. Ja. En dan moet je opnieuw je wachtwoord invullen. En dan weet je niet meer. En dan komt de zorg, komt dan, dan heb je een soort van student aan huis en de zorg heb je in één. Ja. En die, dat zijn allemaal mensen die dan. jongere zorg mensen die daar. Ja. Ja. Zorg, euh, zorg aan <laughs> huis. Ja, precies. Denk je niet dat je dan uh, bij die tijd met je DNA moet Ja, dat is ook Precies, jij is ook zo. Maar ik bedoel, je hebt wel Sèvres grappig maar Als je wel een vrouw van 80 hebt die dan. oh, ik ben mijn gewoon niet meer. Ja, die Wat ook wel. Apart lijkt is als je dan uh, nou, stel je bent nu uh, vrij aan delen op YouTube en, ja, ja. Uh, en Instagram en ja. Twitter en Facebook, uh, whatever you floats your boat, mm -hmm. WeChat. Uh, en dat je dan uh, uh, <laughs> over, over 15 jaar <laughs> heb je zelf kinderen en die komen dan al jouw materiaal tegen. Ja, maar dat voor mij, ik vind dat echt wel tof. Maar kun je je voorstellen, zeg maar dan, dan, dan ben je een pa van 50 jaar die zit op de bank zit die naar een, een, een, een, een hologram. Mee te kijken of zo. Ja, in zijn oog of zo. Ja. <laughs> en, en dan komt je dochter van, weet ik veel, uh, 20 of zo. Ik noem maar fel, uh, die, die komt ineens van, uh, ja, ik kwam deze foto weer tegenvinden. in. En waar is dat van? En weet ik veel. Uh, ja, ja, gevonden op het web. Ja, precies. Op de oceaan, weet je wel. Ja, ja, ik ja weet, ik van, dus hoe, ik, hoe, hoe, hoe, hoe kon het dat ik hiermee geconfronteerd word? Weet je, ja, het wel geleden dat er is? Toen maar dat vind ik wel, ik vind dat wel, omdat ik, ik, ik kan me echt fascineren over... Uh, ...over gewoon uh, fotoboeken of zo, weet je wel? Ja. Foto's van, je, die je, van jezelf, die je vroeger... ...die iemand anders van jou had gemaakt, vakanties of whatever. Ja. Of van je pa, van... Ja, geleden, bijvoorbeeld, ja, in, in, precies, van uh, hoe ze hij eruit zag... Leeftijd. ...als die mijn leeftijd is, weet je, dat soort, gra <laughs> dat soort grappige dingetjes. Ja. Dus ik bedoel, daarbij bijna iedereen... Dat ...daarom maken we fotoboeken, maar... Um, ik, vind het, ...ik vind het niet per se slecht... ...dat dat versterkt wordt. Want ik, vind het, ik zou ook wel aan mijn toekomstige kinderen... ...willen laten zien oma en Google-foto's eruit willen zien. Ja. Weet je, dat lijkt me fucking grappig. Ja. lijkt me echt hilarisch. Ja. Want ik kan, je gewoon, ik kan gewoon in principe door in onze hele vakanties scrollen. Weet je? Ja, ik bedoel, dat kan je nu ook met een fotoboek. Maar, uh, het, zeg maar omdat het veel makkelijker gemaakt wordt, heb je veel meer foto's. Ja, ik bedoel, zelfs nee. ik, ik, maak, ik maak heel weinig foto's. Nee, je hebt, je je je hebt gewoon een bibliotheek vol aan foto's waarschijnlijk. Bedoel, dat ja, er wordt, wordt gewoon een soort van le Libboek van je leven, ja, ja, ja. Ja, Je hebt nu die Draw, Draw My Life video's, maar hmm. dan, is, dan is dat gewoon je. Je Google yeah. foto's, fo Google Google Google ja. zeg maar. De yeah. we, uh, we, uh, Google Photos Assistant. We made a ja, je form. live video. Oh shit, dat zou nog best wel kunnen. Ik denk, ik zie ze al zeg, zeg maar, wanneer je laatste adem... Yeah. La Ademlijflaat, <laughs> ja, komt Google zo met de notificatie. We hebben je levensvideo. Ja, ja, want Google ja. heeft dan al alle zorginstanties en dat soort dingen. Ze hebben al genoeg informatie, dus ze weten wanneer je doodgaat. Ja, precies. Dus op de dag dat je ongeveer doodgaat, <laughs> doen ze dan zo'n laatste levensboek van... De... Oh man. Uh, oh shit. Man. Dus wel, het is wel goed in thema, dit. Wat dark side of technology. Oh man, man. Er komt er zo'n begrafenisondernemer. Wil je je laatste levens. Oh ja, een hologram op die kist zo. En dan een hele foto. Met zo'n muziek hier erachter. Oh, fuck me. Oh man. En dan zie je echt zo die dominee heeft dan zo'n google je op zijn badge. Oh man. Oh man, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Dat zou wel echt kunnen zijn. Time hotel Holy shit. Ja, dat zou echt. Ik vind het wel grappig. Dat je dus, eh, je hebt wel meer van dit soort, waar wij het nu over hebben, dat ja. heb je natuurlijk wel vaker online, zie ik dat wel eens vaker voorbij komen, van wat nou als, weet ik, YouTube heel de wereld is, waar nou, nou, weet je het zelf. <lacht> eh, je kan best wel makkelijk, maar ik heb het idee dat het een doemscenario veel makkelijker uh, gemaakt wordt in je hoofd dan een um, ja, beleid, nou, dat is het psychologisch, want ik bedoel, ja. nieuws verkoopt altijd als het tragisch mm. is, weet je, ja, daarom, ja. Uh, mm. daarom hoor je altijd alles over een bombing en nooit iets over een, een kindje wat misschien... Uh, ja. 0,1% kans om te leven en die had ze toch geboren, weet je wel. Maar ik vind het alsnog wel grappig, dat het is, uh, ja, ook met technologie, dat je daardoor eerder de donkere kant in gaat dan de lichte kant. Zo. Ja. Ja. Maar denk je dat dan veel dat van aan. de concerns uh, omtrends AI ja, ja, ja. Uh, op die manier ook... Uh, Belicht zijn of bias zeg zijn? Zeg maar dat die uh, erger zijn gemaakt dan, dan het uiteindelijk oh. zal worden. Ja, weet ik. Ik vind dat dan lastig, want er zijn, zijn vaak mensen die er veel meer verstand hebben dan ik dus daarmee ja. was iets van ik durf daar niet echt te, um, um, ja weet ik het maar ik heb dan wel zoiets van um, het zal vast wel meespelen ja. mm -hmm. ik bedoel dat je als kind opgroeit met Terminator films dat zal vast wel iets inbrengen in oh angst voor AI T heb ik mm. gewoon het idee weet je nou wel. ja het geeft je wel een bepaald beeld mee van wat, wat je zou wat, wat je over AI kan denken ja. weet je wel ja. dus, dus oké okay, AI zo hoor je weet niks over AI ik zeg <lacht> jou, AI uh, betekent dat computers kunnen denken dan heb jij uiteindelijk zoiets van ja, oké, okay, maar wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Ja, ja, als, als ik jou een film laat zien over AI die zelf nadenkt en inderdaad dingen doet, zoals ja. Terminator, ja. is dat een voorbeeld, waar, een soort van uitgangspunt van waar, waaruit je kan gaan denken: uh, weet ja, je al? wat als mm -hmm. dit, wat als dit, wat Ja, ik is denk dit? juist dat als je, als je gewoon random mensen op straat zal vragen van um, Noem binnen vijf seconden het bekendste voorbeeld op van AI. Ja. Ik denk dat 9 van de 10 mensen zeggen: ja, precies, Hell of uh, Skynet. Maar, ik denk dat 9 van de 10 mensen zeggen: wat is AI? Ja, misschien ook. Ja, ik, heb het... nee, okay. ja, ik hoor het niet 500 Vijf Ik hoor Age of Vampires beetje, of zo. Ligt een beetje specialen. over ja. je in ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja, nee, het is al... Uh, maar maar ik, ik heb het idee dat uh, dat, ik dat, dat al meespeelt. Maar ja, dat, daarom zeg ik van, ja, die mensen zullen, die zijn veel slimmer dan ik. Dus ja. Ja. het is moeilijk om daar... Dat ze die bias niet ingere, ja, ingerekend hebben. Ja. Of whatever. Maar ik denk wel dat er best wel serieuze concerns zijn. dat je, vooral omdat ik het niet zo goed snapte, en pas na die video's computerveld, dat ik dacht van... Ja. Oh ja, er zijn best wel moeilijke manieren om... Uh, je kan dus niet van tevoren zeggen van... Oh, we gaan het gewoon proberen en ja. we zien wel waar het ja, uit uitkomt. Ja, dat kan niet, dat nee, kan je nee, absoluut nee. niet doen. Nee, zeker. En uh, je, kan het, je kan het absoluut niet... Uh, het is puur theoretisch, je kan het absoluut niet praktisch doen. Wat eigenlijk precies tegenovergesteld is ja. wat je ja. normaal doet. Want normaal wil je theoretisch zo snel mogelijk aan de kant hebben... En dan gelijk bewijzen. Maar ja, uitgevoerd, inderdaad. Ja. Ja, ja, nee, klopt. Maar je, je moet wel in een bepaalde veiligheid en dergelijke handelen. Dus, ja. dus, dus je zal. Uh, je, zeg maar, hoe, hoe geavanceerder dingen worden, mm -hmm. hoe meer. hoe je. des te meer zekerder moet je van je zaak zijn dat alle dingen kloppen. Ja. Um, als je vroeger een uh, geboelde zwaait, die, hebben vroeger, die gingen een vliegtuig bouwen. Nou, daar kon nog wel eens wat aan misgaan en dan overleefde hij het nog wel. Mm. Uh, als je straks een, uh, een, een jetvliegtuig moet bouwen en die ga je testen, of straks, dat, dat is gewoon al gebeurd. Ja. Maar, maar dan, dan ga je die testen. Ja. En als daar iets in fout gaat, dan kan je gewoon, dan kan gewoon in één keer wel eens over ja, het, zijn. Het slechtste, ja precies. richting ja, ja. in de toekomst. Als je dus een toestel gaat bouwen of zo, weet je wel. Uh, nou, daar kan nog veel meer eens gaan. Maar misschien ja, ja, ja. zo'n grote impact ja, dan van op de aarde ja, okay. heeft, weet je wel. Dus die verantwoordelijkheid wordt volgens mij steeds groter. Dat, dat ook, ja. Maar daar, ik vind het ook gek dat er geen... Uh, uh, dat is ook weer een beetje een soort van science-fiction-doem-scenario. Ja. Maar ik vind het grappig dat er nu best wel serieuze concerns zijn over, over AI. Of in ieder geval... Uh, dat het, als het niet goed geïmplementeerd wordt... dat het slecht kan gaan, weet ja. je wel. Dat is een beetje de concern voor mij, de grootste concern. Voor ja. mij is als je, als je sowieso die concert doorleest, dan is het niet echt een concert van, oh, AI wordt uh, slecht trek, weet je. Ja. Ik heb meer gewoon het idee dat zeg maar, als het slecht gedaan wordt, dan heeft het ook een slechte ja. uitkomst, zeg maar, nee, nee, Volgens mij is maar... is het uiteindelijk, ligt uiteindelijk de, ke de keuzes van de mens ten grondslag aan. Ja, ik denk het ook. Ik denk ook gewoon, ik denk ook gewoon hoe voorzichtig je ermee bent, ja. soort van. Ja. Ik maar denk, denk dat daar dan, heel erg voor gewaarschuwd wordt. Denk je dat AI dan ook een um, vergelijkbare pad zal afgaan, zoals nucleaire energie? Nee, ik denk het niet, want nucleaire energie, nou ja, energie weet ik niet per se, maar nucleaire ja, energie was natuurlijk echt, kwam natuurlijk echt voort, een beetje vanaf de atoom. En de atoombom werd echt onder druk gemaakt. Omdat ze, ja, waren, met maar ogen, ze waren AI, wordt nu ook het hardst door de Amerikaanse uh, ja, militaire. Dat is wel waar, ja. Dat kon, tuurlijk reset, is natuurlijk ja. ook zo, ja. ja. Army, ja, ik, ja. Maar ik, ik heb het idee dat, uh, ja, dat je bedoelt meer AI voor militaire doeleinden. Ja. Het is wel, je kan natuurlijk wel als, als een Amerika, een soort van, uh, uh, weet ik het, een soort van dar, donker Amerika. Oh ja, dan gaan we gelijk AI uh, onderzoeken, <laughs> want dan hebben we een stapje boven onze enemies. Ja, ik, als je net, ja, ik, bedoel, ik vind dat niet um, een gek idee of zo, maar. Ik, ah, ja, goed, dus, ik uh, heb het idee dat ze nog wel. Ik heb het idee dat ze wel uh, geleerd hebben. Of ik heb het idee dat gewoon überhaupt uh, overheden of whatever, of militairen dat u wel uh, geleer, leren, leren luisteren naar de, de kennis. Of de mensen die kennis ja, hebben. Ja, nee, oké, okay, maar als dat. Kijk, weet je. Um... Je kijkt wel naar elkaar. Dus als je ja. bijvoorbeeld Nederland, Rusland of Nederland, Amerika, Rusland en China neemt. Ja. Als die allemaal in één keer... Als die de, ja, die, die, die, die, weet ik, die hebben van spiel onder elkaar, ik noem maar wat maar ja, tuurlijk, die, die, ja, die, die, die, die zijn natuurlijk aan het controleren van... Hé, hey, wat ben je aan het doen daar ja, aan de overkant. Haar, tuurlijk, Ja, natuurlijk. Um, en dan al zijn er eigenlijk bij van... Oh, jongens, China die heeft nou uh, iets op het gebied van... En jij, uh, we moeten ons zelf Ja, dat is wel van. zo. Als er één begint, te gaat er. Dan, dan, dan, dan ja. kan er een, uh, een scientist zijn die zegt van... Nou ja, volgens mij is het niet slim dat we daar aan beginnen. Nee. Uh, maar dan, dan maakt dan het niet uit. Dan, dan wordt die scientist ju? gewoon... Ja, precies. Ja, dat ben ik... En daar ben ik... Dat was waar ik eigenlijk heen wou. Wat ik zei van... Ja, er soort van doelscenario. Waarom is er geen uh, soort van, is het, Ik snap niet waarom als het als er zoveel concerns zijn of als er gewoon concerns zijn dat het slecht geïmplementeerd wordt, ja. dan is dat dan ben je de ultieme bond vinden, <laughs> zeg maar, weet je. Want dan, je hebt, het, <laughs> ja, je, dit hebt dit zeg maar, je hebt van het eind, <laughs> eindantwoord van elke. Je wordt niet meer uh, uh, verrast, zeg maar. ja, ja, ja, je had een, een goede purpose, maar je bent gewoon uh, je doel voorbij streven en, en bent ja. gewoon kwaadaardig geworden. Ja, ja, precies. Want als je, echt, als je echt de wereld ten onder wil helpen, dan ja, als er serieuze concerns zijn voor AI, ja, waarom ga je dan niet gewoon AI researchen, toch? Weet <laughs> je, een beetje, een beetje dat idee had ik. Maar inderdaad, een, uh, inderdaad, dat eigenlijk ik had ik niet eens ervan aangedacht, maar meestal is dat uh, dingen zoals uh, een oorlog of een, inderdaad uh, mensen die dus kijken naar elkaar. Ik bedoel, uh, net als dat Noord-Korea of hoe heet het? Die, uh, die raket. Uh, met die de, de raket Ja, precies. Uh, ja. Ja, Nee, nee. Kijk, Wij zitten natuurlijk zoiets van, oh shit, wat de fuck gebeurt daar. Ja. Maar uh, twee dagen, weet ik het, waarschijnlijk net dat het gebeurd was, werd natuurlijk uh, de premier van de Japan helemaal gek natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb het idee dat, zeg maar, inderdaad wat je zegt, dat de mensen, dat, die, dat wel dat soort landen, in China, uh, Amerika Rusland, er wel on op elkaar. Mm -hmm. En als de een inderdaad een voorsprong daarop maakt, ja. dan wil de ander dat gelijk ook. Ja. Ja. Ja. Ja, maar precies. ja, dat is maar net, dat is hoe ik net, ik heb ook het ene, het, dan heb ik ook gelijk met het idee van, ja... Dat is een beetje het idee wat je altijd krijgt... en wat je ziet in documentaires en dat soort dingen. Ja. Ja, aan de ene kant denk ik van... Nou, dat, is, dat is wel vet. Of het is niet vet, maar ik bedoel meer... dat is wel... Uh, zo is het. Ja. En dat is hoe heel het volk het begrijpt. Alle, de superkrachten staan heel erg... goed met elkaar. Ze allemaal ja, ja, spionnen is, ja. en ze kijken ja, naar ja, elkaar. Ja, ja, ja. En ik heb, aan de andere kant heb ik ook zoiets van... ja die mensen zijn ook niet dom, nee. weet je wel. Ze, nee, al, ze, ze, weet, ze weten er meer over nadenken ja, dan... Ze, ze zullen weten wat ze zullen ontkennen. Er zitten sowieso al heel veel mensen op. Ja, dus, maar ik, dus heb, ik, ik heb meer het idee, je hoort wel vaker van... Uh, ik vind het leuk om te speculeren over wat grote supermachten... Hoe, hoe elkaar in de smis houden en dat soort dingen. <laughs> ja. Maar aan de andere kant heb ik ook dus zoiets van... Ja, we hebben geen idee wat die lijnen aan het doen zijn. Nee, nee, ja, nee klopt. Dat, dat is absoluut waar. Maar ik vind ja, het... Ja, perfect, ja. Interessant. Dus, misschien mm. hebben ze allemaal wel gewoon een doodzaaibaan baan, dat kan ook. Ja, ja, precies. Ja, maar ja, dus, hoe grappig zou dat zijn? Misschien verwachten ze, misschien vergeten zij ook wel zo'n wachtwoord. Werk je bij de AVD, en dan bij de enigte dienst, dan... Ah, yeah. uh, oh, fuck man, ik weet mijn wachtwoord niet meer. <laughs> ja. Ik kan niet inloggen op de server. Ah, kut. En dan moet je de IT-man bellen, En dan komt zo'n dik gast met zo'n beetje zweet terug. Oh, weet je, je wachtwoord niet meer, oké. Okay, hoe grappig zou dat zijn als het gewoon een normaal IT-bedrijf is, zeg maar. Weet je, dat, dat, dat, ja, ik, ik, heb ja, ik, richting, ik Ja, ik werk bij de echte inlichtingdienst. Ja, ik heb vandaag uh... niet echt wat kunnen doen, want mijn was kwijt. Lijkt <laughs> ja, Ik ben echt Ja, maar het schijnt daar, of de AIVD schijnt best wel outdated te zijn. in de, van de oude zo? Ja. Zijn, zo. Want, ik, wat, ik dat het best wel. Ja. wel. Ja, ik weet niet waar. Nou, vanaf we wel een nieuwsartikel of zo. Maar de AIVD, dan, dan ging het echt om zeg maar, van die mannetje, van die, van die, van die, van die gewoon van warme sweaters, weet je wel. Die met een bakje koffie achter hun computer zitten. Ja. Dat idee, weet je wel. Ja, ik weet niet, ik verbaas me. Ik dacht ook altijd dat de politie en... Weet je, net als met, met, met dingen downloaden we torrenten, weet je wel. je ja. nou je Studio Brian, of, die, of Stichting brein die altijd zei van... Uh, yeah, don't, don't download a car, of whatever. Ja. Ik weet niet meer wat de fuck de <laughs> meme was. Maar, ja. maar, het was uh, ik dacht, maar ze zeiden zelf altijd van... Ja, we zijn een te kleine organisatie om serieus iets te doen. Mm. Dus daarom was het in Nederland altijd van... Ja, fuck it, je kan gewoon alles downloaden wat je wil. Mm. Who cares, weet je wel. Ja. En de politie gaat ook meer achter je Want ik weet niet eens hoe je een drive moet encrypten, weet je wel. Ja. Maar nu is dat waar, veranderd. Ja. Net als dat, dat de politie dus uh, laatst... Uh, uh, Eigenaar was van een van de grootste uh, online uh, drugsmarkten van die, op de dark web. Yeah. En ik denk van, holy shit, Nederlandse politie heeft yeah. gewoon even, yeah, even yeah. een aantal weken of zo uh, die, die dingen gedaan. En toen hadden ze een woordvoerder van de politie... En dan hadden gewoon een serieuze apparatuur staan op de ja, achterkant. Ja. Ik dacht oh, maar ze hebben wel een sprongetje gemaakt in ja, de kennis. Dus, dus Als maar... ze nu een harde schijf willen hebben, dan kunnen ze het dan nog ook, crypto, waarschijnlijk. Weet je, dus ik heb zoiets van, ja, dat moet, ja, ze hebben, ze zijn niet meer zo uitdelen als dat het was. Ja zeg maar. precies. Ja, ja. Maar ja, ze zullen zelf ook moeten uh, adapteren. Ja, tuurlijk. En ik denk ook wel dat ze dat. Ik denk wel dat. Uh, je ziet het nu ook bijvoorbeeld met, uh, ja, ik bedoel, dat is het enige wat ik dan een beetje doorkrijg. Maar bijvoorbeeld bij de uh, bij de defensie zie je ook vaak van die uh, IT- of technische, technische IT bij de Defensie, weet je, kan jij het ook of wie kan het ook? Wat is de slogan. Je moet het uh, maar kunnen, dat is het. Oh ja. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. En ik vind het wel grappig dat ze dus de, uh, ze zijn wel echt aan het nadenken van oh, wacht even. Uh, Cyber warfare, zeg maar, is wel echt een van de dingen die steeds meer uh, uh, echt naar boven komt. Ik denk ik heb het idee dat ook wel echt. Je hebt zo'n website, toch, die uh, live attacks monitor. Dan zie je zo, dan zie je van land naar Land zie je dan dedels en dat soort shit. Oh ja. ja ik weet, ja, was, ja, ik ja, weet ja, niet ja, hoe ja. echt dat is, maar ik heb het idee wel dat. Uh, um, Sinds. Uh, die, ik heb zo'n documentaire uit een keer gezien over uh, Stuxnet. net, We ja. weet je dat al eens gehoord hebben. Nee. Dus een. Uh, Iran had, voor, voor mij Iran, die had ook op een gegeven moment uh, plannen om zelf nucleaire energie ja, met, ja, ja. en, en ja. waarschijnlijk ook nucleaire wapens, maar hoe knows. weet je. Ja. Wel. Ja. En Amerika vond, zag dat niet echt zitten. Ja. En die heeft toen, uh, heeft toen een specifiek, heel specifiek virus, in samenwerking met ook een, uh, een soort van ambassade die daar zat. Ja. Uh, specifiek virus gemaakt om alleen. Die fabriek te targeten ja. met alleen de motorjes die de fuel rod zeg maar, in beweging houdt. En die, die spint ze dan op en die spint ze dan weer. Nou, een heel comp complex verhaal. Maar wat, wat er eigenlijk op neer kwam is: Amerika had een virus gemaakt, wat ze nooit toegekend hebben. Maar het, ja. uh, het is heel duidelijk dat Amerika ja, ja. het was. En um, dat virus werd op de, werd, dat heeft de heel het Iraanse nucleaire plan... ...twintig jaar achteruit gegooid. En daarna is het virus de wereld Wilde West ingegaan. Ja, ja, en toen kregen heel veel bedrijven kregen allemaal schade aan verschillende motoren. Omdat ze... Nee, dat is niet waar. Nou, nee, niet alleen verschillende bedrijven, maar wel... Ze waren wel, uh, ze waren wel bang dat er, dat er, dat er van dezelfde maker, maker die motoren... ...dat daar ook schade was. Maar het virus was zo specifiek dat het echt alleen die motoren in het een was, nucleaire plan... Uh, het was zo ontworpen dat het... Uh... Het kwam op je computer ja. en uiteindelijk was het ook gigantisch uh, wijd verspreid. Ja, uh, ja het was, was super snel verspreid. Hè. En ook ja. maandenlang wist, wisten de security researchers ook niet wat het deed. Nee. Uh, maar wat bleek, uh, ja, zodra, zo ze het, het, van, zodra ja. het de Siemens programming software op de computer tegenkwam, ja. ging het kijken van welke... Uh, uh, IPC-controllers. Yeah. Uh, ja, Kent, wel Kent wel. heeft deze yeah. uh, computer geprogrammeerd. Yeah. Als die specifieke serienummers... Yeah. die in de oh, Iraanse oh, we uh, centrifuge... Oh, of uh, die okay. centrifuge ja, yeah. aandreven... Yeah. Yeah. Uh, als die in de lijst met um, uh, IPC stond, yeah, yeah. dan... Uh, dan um, ...edit die, nou ja, iets nou, in de register I, I of zo... It, ja, precies. Had die, uh, ...hadden ze iets geherprogrammeerd... Ja. ...dat stiekem de volgende keer... ...dat een IP, die IPC uh, werd geëdit... ...of ja. uh, er contact mee was... Ja. ...dat die uh, programma... ...van Stuxnet werd geüpload... ...naar die IPC's... Ja. ...waarna die zeg maar, steeds uh, harder gingen draaien... Ja, en tot ...dat ze helemaal toen, uit elkaar ...en wilde. toen knallen ze op elkaar, ja precies... ...en ja, dat was wel, ik vond het wel grappig, want uh, inderdaad, Amerika heeft het dus nooit toegegeven... ...dat zij dat wapen, ge cyberwapen ja. gemaakt hebben... Maar het is, uh, je hebt zomaar zeg uh, zeg maar, uh, vijf mensen uit, zo uit die documentaire die er gewoon uh, claimen dat ze daar dus gewerkt hebben bij, uh, bij de, bij de NEC. Ja. En uh, uh, die hebben in principe gewoon een soort van inside verhaal. Ja, kijk of het echt is. Ja, ja, ja. Ik denk, ik geloof het gewoon. Um, omdat het heel erg overeenkomt met, uh, met, met beelden en dat soort dingen. Ja. En, uh, en het is ook wel qua motief, ma qua motief matcht Amerika ook wel echt. Ja. Maar ik vond het grappig. <laughs> dat het is, ja, precies. Ik, dat, is grappig dat, dat, ik had niet verwacht dat zeg maar, nou, ik had de ene kant niet verwacht aan de andere kant wel. maar dat er gewoon, Amerika heeft dus gewoon miljoenen geïnvesteerd in een cyberwapen. Om, ja. een, om een, dus het is gewoon echt dus een, is een soort echt van een aanval eigenlijk. Een heel, mm -hmm. heel speciaal malware. Want ja het gebruikt een stuk of vier zero days. Ja, klopt. Nou, ja. Even voor background: zero days zijn best wel valuable. Zodra yeah, totally. je er een hebt, kan je of naar het bedrijf uh, ja, waar kom, de zero day uh, voor ja. is. en dan wil je gewoon cash Hé, ik heb uh, deze zero day gevonden. Ja. Uh, waar is mijn bounty? Zeg ja, uh, precies. Uh, ja. Um, maar uh, het is ook heel lucratief om het te verkopen op ja, een markt. de zwarte markt. En dan wordt het ook vaak gebruikt in malware. En wat je dan vaak ziet bij malware: is it, wordt er één en heel zeldzaam twee zero days gebruikt en ja. zelfs een stukje software maar ja. straks net gebruikt dus een stuk of vier, ja, vijf. vier of vijf of vijf ja. zo en dat was echt heel bijzonder dat, uh, dat een bepaalde uh, team of ja group, dat was het ook ja uh, en uh, ja. x uh, zeg maar zo meer... hadden ja. ja en dat ze het niet verkocht hadden al onderling of zo inderdaad dat het nog niet ja, bekend klopt, was ja. er waren in één keer waren er vier bekend ja, van, de, van de 12 zero days die jaar waren, waren er opeens vier in één stuk. In ja, precies. Dat was, wel echt, uh, dat was ook een, een soort van dingetje van, dit moet echt een high-level operation zijn ja, geweest. Ja, en niet zomaar even een guy die uh, in zijn bunkertje hoe het, uh, <laughs> ja. een scriptje maakt. Ja, zeker, wel. inderdaad. Maar dat is, ik vind het wel dus echt interessant. Dus dat, uh, dat er al dat de cyberwarfare wordt gevoerd. Ja. Zo, weet je wel? Want ik bedoel, het klinkt zo? Ja, het ja. klinkt zo, ja. zo van. Ja. Oh, ja Oh, je, Skynet. Weet uh, <laughs> ja, ja, je wat klinkt? Oh, als ik nu naar mijn buurvrouw ga en ik zeg... Uh, uh, hebben jullie film gezien over die cyberwarfare? Ja, dan is het, obviously, gaat over science fiction. Nee. Dus, ja. Maar het is gewoon, Ik bedoel, je kan in principe gewoon ook ja, gewoon het over ja. een column hebben, weet Ja, je? zeker. Ik weet niet, ja. ik vind dat toch wel... Uh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want het is dus... Ja, ik bedoel, nu is... Niet iedereen is, iedereen is uh, niet, uh, niet dom. Dus uh, ja, sowieso dat Amerika er gewoon nog steeds mee door aan het ontwikkelen is. Ja, en dat andere is. landen dat ook aan het doen zijn. Ja, ja ik geloof ik uh, wel. Nee, goed, je Super probeert grappig, natuurlijk als elk land probeert gewoon voortgang te maken dus, dus dat blijft gewoon sowieso doorgaan En er komen ja. ook gewoon een aantal uh, Gevaarlijke dingen uit zeg maar ja. Potentieel gevaarlijk Maar ja, ja. ja, kijk weet je op een gegeven moment uh, Wil je de echte Toekomstige technologie realiseren Waar wij het over hebben ja. Voor mij hebben we dan een wereldunie nodig ja, Ik bedoel Om Die minds En alles om dat te realiseren Volgens mij kan dat niet? Als je nog zoveel heisa in de wereld hebt, om landen die die elkaar niet accepteren en dat soort dingen en elkaar in de gaten te houden. Oh, uh, omdat je denkt dat het elkaar tegenwerkt. Ja, nou er, stel je voor, er is op een gegeven moment een land en die komt tot het, het punt van een AI singularity. Ja, of zo, ja, noem maar wat. Ja. Um, al die andere landen die dan zitten... denk: gelijk van, oh ja, wat fuck gebeurt daar dan? Ja. Wat gaan we daarmee doen? Want het heeft zo'n grote impact op ons. Ook al is dat een ander land. Mm -hmm. Dan, volgens mij. Er zijn daar sowieso een aantal landen tussen ja. die dan gewoon, weet ik veel, hele risky shit gaan doen. Zoals bijvoorbeeld, uh, we gaan de oorlog ontketen met hem, want die singularity niet moet kapot. of, uh, ja, of, of we uh, moeten, wij moeten hem hebben, ja. ja wij moeten hem uh, hebben inderdaad. Ja, op zo'n manier, ja. ja. ja Volgens ja, mij denk, moet je een soort van globaal... is het dan niet te laat? Ja, dan ben je al, je al te laat, denk ik. Ik denk dat je, denk uh. dat je al voorbij... Zijn dan al dood Nee. Ja. Uh, <laughs> oh, shit. Ja, ja. Wordt morgen die shit <laughs> aangekondigd? <laughs> geen, geen podcast meer. Ja, ja inderdaad. Dan oh. nee, ga nog oh. even wachten. Uh, ja. Nee maar ik, ik, snap je, ik snap wel wat je zegt. Ik bedoel, het, het, ja, gewoon, je, je moet op één lijn zitten. Als, ja. als dat ontstaat, moet iedereen zeggen van oké. Okay. Nou, aan de ene kant ben ik het wel een beetje eens, maar aan de andere kant denk ik dat. Uh, um, ja, ik snap wel wat, je, ik, ik geloof wel wat je zegt, als in dat als één land het inderdaad heeft en die heeft het ook nog eens met militaire doeleinden bereikt ofzo, mm -hmm. of in ieder geval door, weet ik ook, whatever. Uh, sowieso dat andere landen jaloers worden, ja. of sowieso dat andere landen mee zich gaan bemoeien, ja. ja. Uh, of ze nou echt elkaar gaan aanvallen en dat soort dingen, ik weet het niet. het is echt moeilijk. Ik heb het idee dat dan, ik heb het idee dat dan. Uh, ja, maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, China of zo, die die gewoon bepaalde. Moet ik denken aan cultuur. Want zo, hoe, is het, weet je wel? hoe is het gegaan met, want in principe kan je het soort van vergelijken met een nucleaire bom. Want was, waren er andere landen bezig met de nucleaire bom? behalve Amerika? Geen idee. Uh, volgens mij niet. Daarna wel heel erg. Ja, daarna ja, wel. wel. Daarna. Maar, maar was China, was, wist Japan, uh, uh, uh, van de atoombom? Nee. Uh, nee, wist er gewoon helemaal geen nee. idee. Volgens mij was er wel een waarschuwing gehad. Ja, ze hadden wel een waarschuwing, dat weet ik en, wel. Dat eh, uh, van, als dat, ik dat, het goed uh, herinner, hadden ze het gereceived als, nou ja, zoiets bestaat niet, ofzo. Oh, Ja, is het ja, en, en daarna was de eerste bom gevallen ja, toen en toen dachten ze van uh, Bushido, we blijven er doorheen. Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja, ja instead, toen kwam de tweede bom, toen hadden ze zoiets van, oké. Okay, mm, oké, okay, geen Bushido meer. Nee, precies. Maar ik vind het wel dus, uh, waarom ik het daarmee verrijk, is omdat ik benieuwd ben. Ja. Uh, ah, ja, wat want ik bedoel, ik weet, ik weet het letterlijk niet, ik zou beter op ja, de story moeten letten, maar ik, ik, ik, ik zou letterlijk niet weten, uh, als je daar idee van krijgt, van oh shit, ze zijn best wel dichtbij... Um, ja, ik weet niet man. Ja, maar de vraag is ook, zodra dit singularity gebeurt, of ja, ja. toe to ja, call het. <laughs> uh, de vraag is ook, zou de, het land wie het ont ontwikkelt, ja. stel het is een, een, een, een, een staat? Ja. Kan die het controleren? Of heeft hij er invloed op? Ja, dat, dat, al, dat, dat ja, is het dat, dat is ook wel grappig. Dat zit ik nu ook over denken. te denken. Dat die, jij, jij gaat gewoon zijn eigen ding doen. Ja. Die gaat gewoon op, een gegeven op zijn eigen manier de wereld verhelven. Terwijl alle andere landen zitten met elkaar uit te vechten. <laughs> oh, Zie je zo'n zo uh, zo space probe omhoog Weet je, zit steeds meer te doen. Terwijl het wapen gewoon wegloopt. Ja, ja, die, ja, ja, <laughs> die, ja. aan. die laat zich uh, zo meteen dan transformeren in een sniper. En dan op een gegeven moment ben je gewoon dood. Ja, ja. oh. Maar het is wel. Uh, ik weet niet. Yeah. Hey, en daarom vind ik de projecten zoals, uh, ik weet niet of jullie kennen ITER, dat project. Dat is een, uh, een project om uh, uh, hoe, hoe de zon werkt, zeg maar nu, door, uh, wat is het, helium te verbranden? Ja, yeah. ik weet niet eens meer. Uh, In ieder geval gas te verbranden. Wat is het, helium? En, uh, uh, oh man, twee uh, meest, meeste, ab, meeste, nou ja, fuck it. In ieder geval ze proberen ze een zon te maken op aarde, zeg maar. Ja. En dan, als je eenmaal dat plasma op die temperatuur krijgt, yeah. met die reactie. Dan heb je in principe heb je de meest efficiënte manier om ja. energie, energie ergens uit te houden. Ja, okay, ja. En uh, Iter is dat, zeg maar, dat we, dat we project weten om, om zo'n zon te maken. Zeg maar. ja, ja. Dus het gaat gewoon met hele sterke magneten. Want ja. de zon kan je namelijk. Nou, de zon werkt door zwaartekracht. En mm -hmm. die zwaartekracht hebben hier niet. Dus dat moeten ja. we gewoon met magneten doen. Ja. Alleen. Uh, dat project is gefund door, weet ik het, uh, bijna 30 landen of zo. Dus ja. inderdaad, als ze dat in één keer ontdekken, of als we dat werkt in één keer, dan ja. hebben elk 30 land meegeholpen, en elk 30 land heeft er waarschijnlijk recht op. Ja. Dus dan heb ik zoiets van, oh, prima, fuck it, weet je wel. Ja. En dan waarschijnlijk dat doet de rest ook mee, weet je ja. wel, van, oh, chill, het is de beste ja. eh, best energie source, dus het is gewoon uh, open source, zeg maar, weet je wel. Ja. Maar ja. inderdaad, als één land soort van claimt voor, oh, wij hebben de Singularity, ik weet ja. niet man. Het toch, uh, je kan ook gewoon bluffen in principe. Ja, ja natuurlijk ja, kan ja, dat. Ja, ja. Ik, uh, I don't know, it's weird. Zo'n ja. moeilijke uh, moeilijke ding. Ja, ja, ja. Nee, ik ben benieuwd. Denk je dat AI ook... Uh, ...personality zou hebben? Zeg maar, zou elke AI anders zijn? Of al zou, uh, zou, al zou je... Uh, zeg maar de AI... Van, ja, maar zeg maar, dus al zouden ik... meerdere instances van dezelfde AI... ...source Heeft... precies hetzelfde zijn? Ja, weet, ja, ik, ik, denk, ik, weet denk ik niet. Weet. Ik denk alleen als het, als, het als het nodig is. Ja, maar wat bedoel je met precies hetzelfde? Als in... ...voert het hetzelfde uit... Als in, ...als in de werking van een AI... ...of bijvoorbeeld hoe die, hoe, die, hoe die het doel bereikt... ...hoe, ja, hoe die maar, naar de wereld ...zou de één misschien meer benevolent zijn dan de ander... ...of nou, zouden ze allebei ja. om andere conclusies komen... ...met dezelfde data... Uh, ik, weet niet dat het, ...ik denk niet dat dat zo... ...ik denk niet dat je... ...ik denk niet dat, dat, dat je personality trains daar aan kan koppelen... ...kijk... Uh, ...wat je in principe bij een AI doet is... ...je wil een doel laten behalen... ...en wat de hele gevaar is van AI ontwikkelen... ...is... Um, het doel behalen um, doet hij dat op dezelfde manier als dat jij wil dat, ja. dat hij het doet en om die twee gelijk te krijgen dat is het enige waar echt de worries over zijn. Ja. Dus als er een kind, weet je, dat het is een beetje trolleyprobleem. Als er een, als er, als je zegt van, ik heb een AI en hij moet zo goed mogelijk boterhammen kunnen smeren, ja. maar er zit, er, zit een, er is een, bijvoorbeeld in je huiskamer en er zit een baby in de weg, dan wil je niet dat hij gewoon bovenop die baby gaat staan. ja, Je ja, oh. hebt nergens ja. ingeprogrammeerd dat hij dat ja, ja of nee moet doen. Ik bedoel mm. ja. Whatever, dat is zijn doel en mm -hmm. dat is de meest efficiënte manier om daarheen te gaan. Maar als je dat dan ook nog inprogrammeert van oh je moet daar en over. Ja, weet je, het is heel moeilijk om. Ja. Je moet uh, jouw goals precies alignen met het goal van de AI. En onze goals zijn heel lastig, soort van, wat wij menselijk vinden en wat niet. Op ja. komt et ethiek en zo. Ja, komt er ja, ja, ja, en dat is waar de hele issue om gaat. Op een gegeven moment, ja. waar de hele worries om gaat, is dan van ja, we kunnen wel makkelijk, we kunnen best wel makkelijk een doel stellen en zeggen van. Uh, we moeten iets maken wat dat doel zo efficiënt mogelijk maakt. Maar de uh, worry zit erin dat uh, als we op dat niveau zijn waarop het heel snel kan. Ja. Um, uh, wil de, uh, wil dat, uh, hoe dat doel bereikt wordt moet hetzelfde zijn als dat wij het willen. Ja. Met alle ethiek en met alles in de ja, ja. En dat is waar, denk ik, waar, waar, waar het moeilijk is. Ja, dat denk ik ook. Oké, okay, ja, zo had ik er nog niet over nagedacht. Dat is wel een heel goed punt. Hmm. Ja. Dat, ja, ja, dat denk ik. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja... Uh, uh, uh, Um, hoe, hoe, hoe, hoe moet een AI straks dat gaan bereiken? Al, dat, dat zal best wel een stap zijn. Want die, juist die moeilijke dingen die je als mens uh, belangrijk vinden, mm -hmm. die een AI op dit moment nog niet kan... Mm -hmm. uh, dat zijn ook de moeilijkste dingen om te ontwikkelen. Ja. Um, uh, zeg maar, over een aantal dingen komen uh, mensen onderling er niet eens over ja. uit. Nee, precies. Wat, ja, op, ja. In, op het gebied ja, van de de ethiek zijn er ja. ook bepaalde verschillen. Bijvoorbeeld. Ja, is ook zo. Ja. Ja, dat, daarom is het ook heel lastig, denk ik. En dan heb je zeg maar de ene persoon en die vindt van, oh, dit over ethiek en de andere persoon vindt er iets, net hm. iets anders van. En dan komen we ook weer verschillende dingen ja, uit. Ja, daar ben ik ben geen eens. Uh, Moeten jullie mij nog onder vragen hebben eh, Star Citizen? <laughs> ja, ja daar gaan we het nog wel over hebben. Ja, we zijn al aardig ver inderdaad. We al, maar ja, maakt niet uit. Ja. We kunnen al tien minuutjes. Ja, sure. Nee, is goed. Nee, Star Citizen. Um, <laughs> ja. Ja, Games! Dus zeg maar, oké, okay, ja, dit gaat er... Games? Mag ik mag ja. dit even? Ja, ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ik, heb, ik heb echt heel ja, brand vraag. over. Dan gaan ja, ga het betoog houden. Nou, oké, okay, dus... Ik snap in-app purchases, ja. ik snap zeg maar ik het spelen van een MMO en je koopt een wapen voor ja, ja. 6, 6, 6 dollar en zeg maar, het vooruitschiet daarvan snap ik op zich wel dat je nou ja, uiteindelijk misschien 200 dollar wil betalen voor een, voor een schip en een sci-fi. Als je game. helemaal invested bent. Ja. Maar... Ja. Hoe kan je dat als spelmaker justifieren? Oh, ja, om om, ja. om zo'n schip zo duur te maken? Ja. Ik zeg maar. ja, ben ik ook een beetje. Want het is echt ja. van, oh ja, ik uh, moet nu uh, uh, ja. x-aantal weken werken voordat ik, uh, ja, ja, ik zo'n ja, schip heb. Zo kan je het inderdaad <laughs> omrekenen. Uh, en voor de lijst Start Citizen is een game. En die game is nog helemaal niet af. Nee. Uh, maar je kan wel al dingen kopen in die game. Ja. Dus, en, uh, je kan het ook al spelen. Je kan het ook al spelen inderdaad, deels delen. Uh, ja, precies. Ja. En uh, je kan uh, je, net zoals je, uh, een auto kan, uh, kan kopen in een game met in-app-purchases, wat je wel allemaal kent van de US store of de Play of mm -hmm. Store. Ja. Kun je daar ook een schip kopen? Alleen zijn de prijzen zijn vaak wat hoger. En maar, waarom? Waar, ja, het is wel wat wat je bedoelt met uh, hoe, hoe bepaal je als gamemaker de prijs van zo'n schip ja. of van zo'n item. Uh, en ik heb, ik heb zoiets van wat er wel zo is is de game nu is in alfa. zeg maar dus het, is, het is nog niet af het, is, het heeft nog helemaal geen release datum ze zijn niet eens met betas bezig yeah. en ze zeggen ook van al het geld wat je erin gestoken hebt als het niet wordt wat wij omschrijven dat het wordt mm. dan krijg je, je geld terug dan yeah. stort mm. dan het gewoon terug dus je, je je geld niet echt kwijt kwijt het is niet uh, um, het is niet weg zeg maar nee oké okay. dus het is een beetje hetzelfde als dus dat dus je zegt als je erin investeert, krijg je er sowieso iets voor terug? Of je je kan, je kan de... zelf zeggen van... Uh, uh, ik vind het niet wat het verwacht alsof ik heb... Ik vind okay. het gewoon niet. En dan krijg je, wordt het gewoon terug. Maar dan verliezen ze toch op dit moment gewoon heel veel geld. Want ik, ga, ik geloof niet dat er... Uh, ongetwijfeld is er een bepaalde groep mensen die er best wel wat geld in gestoken mm -hmm. heeft. En ja. die zegt van, maar ja, ik bedoel, het is nu 2017. Ik denk dat hij gewoon een heel groot potje heeft, denk ik eerlijk gezegd. Ja, nou, denk ik. Want het ik is ook. van een maker van, uh, van, een, uh, van, uh, van een aantal andere games ja. die best wel populair ja, ja, ja, waren. Hij ja, heeft wel. maar voor twee of drie andere games gemaakt ja. die... Uh, die, super, die ja. super goed vond. Ja, en eentje die ik kende heb ik ook gewoon super goede herinneringen aan. is super ja. tof game. En schijnbaar is hij best wel een soort van legend van, uh, van uh, game maken. Ja. En hij doet niets Hij bijt nergens de tanden in. Uh, Al was het echt, uh, als hij echt zelf investeert is. Ja. En dat is nu dit project toevallig. Ja. Daarom ja. heb ja. ik ook gebackt, want ik zie het van. Uh, het wordt ook echt vet. Ja, precies. Um, ja, ja, inderdaad, uh, maar ze ff. hebben ook hele goede customer service, zeg maar. Als, in, van, als je echt een, een backer bent, dan. Uh, je hoort er ook echt bij en shit. dat je dat. Oh, je dus je helemaal op de hoogte te of? Ja, dat. Is. En zo, weet je we ja, ja, doen heel veel aan PR, ze doen heel veel aan uh, Van wat zijn we nou precies aan het doen en waar gaat je geld heen? Mm. En als je dus niet vindt, als je op elk moment ook denkt van ja, ik vind het niet echt waard. Mm. Dan kan je het in principe ook gewoon terugvragen. Okay. Ja, dus mm, dat vind mm. ik op zich wel doop. En, dat, en uh, ja, het, het is dus een game die gaat over. Uh, want het is nog helemaal niet af, maar het gaat erover dat. Uh, uh, in principe ben je. Um, ja, ik weet niet, je kan, ik vergelijk het altijd met. Uh, met um, weet het, Guardians of the Galaxy, weet je wel. Yeah. Een universum waar een soort van... Uh, space travel is gewoon normaal. En je kan ervoor kiezen of je een miner bent... Of dat je gewoon, weet ik een trader bent. Yeah, en je precies. krijgt allemaal aliens aan je. Ja, je, je, je, je hebt ook um, een soort Voyager of zo. Waarbij denk, je kan... Uh, uh, ja, je kan uh, ook Discovery uh, doen en zo. Yeah. weet je, Dat je planeten kan in anomalies en dat soort shit. kan. Yeah. On, on, kan dat, die kennis kan je dan weer verkopen yeah. aan... Uh, Federation, maar... Het wordt dus echt... Uh, in principe wordt het helemaal... Uh, wordt het een soort van GTA, zo, maar je kan alles yeah. doen overal, maar yeah. dan... Op, op universele schaal. Ja, precies, precies. En dus uh, nee, ze ja. hebben nu 3.0 aangekondigd. Dat komt waarschijnlijk pas in 2018, begin 2018 uit. Mm. En daarin kun je dus, een, daar zijn het, landen, het landen op planeten en zo is nu gefixt. Ah, ja, ja. Ja, dat is wel heel vet. Want die zijn al procedurally released. Ja, ja, je ziet wel dat, natuurlijk daar een trend in. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ja. een en dergelijke. Ja, en dat is al ja. en dergelijke. Dus ja. een, en, uh, maar, mensen gaan uh, dingen uh, aan het proberen. Elite really Dangerous is ook zo'n game. Ja, ja, ja, is, maar dat is echt ja. een game die dus af is en ja. niet meer geüpdate wordt. Ja. En dit is dus een game die altijd groter blijft gaan. Dus ja. Ze stoppen nooit met het ontwikkelen. Ja, precies. En wat, wat grappig is... Dus nu zijn die bijvoorbeeld die planeten ingeïntroduceerd. Mm. En je kan dus ook om zo'n planeet heen vliegen. Maar het duurt dus waarschijnlijk... Ja, het duurt waarschijnlijk gewoon een, een gewoon dikke week... Ja. Met het snelste schip om zo'n... Om zo'n heel zo'n planeet echt helemaal rond te vliegen. Dus is, qua schaal is het echt enorm. En ja. dat maakt het ook heel vet, ja, Want je dus... Één, Eén zo'n planeet kan in principe al één GTA-level één GTA zijn. Ja, maar, precies. Weet je wel? Dus ja. Het is, uh, wat dat betreft... Vind ik het, uh, ja, maar het is natuurlijk ook deels imagination, hmm. maar het is natuurlijk ook deels wat zij verkopen. Maar in mijn hoofd is het al, snap ik het helemaal wat ja. zij willen. Ja, en daarom heb ik ja. zoiets van: ik oh, vind het zo vet dat ik wel ja. gehad ja. Nee, Ik vind het zeker wel, als die game uitkomt, zal ik zeker gaan kopen. Ja. Alleen, uh, want Alleen. Ik, ik weet wel wat voor games hij vroeger gemaakt heeft. Ja. Bijvoorbeeld Freelancer, uh, ja. dus die kan je proberen. Inderdaad, als je een beetje idee wil hebben uh, welke richting het opgaat. En dat je inderdaad ook gewoon. Uh, een hele, hele ruimtewereld als het ware, ja. waar je uh, niet op planeten kon landen of dat soort dingen, nee. maar je kon er wel invliegen en dan had je bijvoorbeeld bepaalde stations en zo, dan kon je bepaalde dingen doen. Dat had ook een verhaallijn, ja. je moest een bepaalde quests doen, uh, dingen opsporen in de ruimte uh, die allemaal rondvlogen en dergelijke. Je kon er heel veel dingen doen ja. en, en dat, die game vond ik echt super interessant. Ja. Nooit uitgespeeld thuis, moet ik echt ja. nog een keer gaan doen. <laughs> uh, maar vandaar die, die, die, die, pro, de, uh, die interesse van je Ja, ook, ja. Die, vandaar die interesse van mij. Ja. Want ik, ik snap die visie zeker wel. Ja, en als dat ja. nog sterker terug en dan de Star en... Citizen, dan, ja, dan ja, ben ik ze helemaal voor. Ja, en het is ook wel vet dat het... Uh, je hebt dus ook... Je, zei, je kan nu al soort van zien wat, waar ze mee bezig zijn. Je ja. hebt bijvoorbeeld Star Marine. Dat is dus een soort van aparte deel. En dat is gewoon alleen een shooter. Ja, precies, ja. Dus, maar wat dus ook nog, wat dus ook nog gaat komen is... Dus, dat je niet met je, land, met je schip gaat landen of zo. Dan kan je waarschijnlijk iets raiden, maar ja. Dus je hebt zeg maar alles wat, wat één game kan zijn. Dus een FPS. Dat zit ook nog in dat indie game. En er zit bijvoorbeeld ook een heel racing stelsel in. Dus je kan racen met schepen. Maar mm. je kan ook racen met op een planeet of zo. Ja, ja. Ja, daar is ook, je hebt een hele formule 1 en een formule 2. Dat, het, het wordt helemaal het uitgebouwd. Het, het wordt uiteindelijk, ja. Dat ik wordt bedoel, een soort van, zeg maar van game Als ik me dat, dat voorstel. Dan groeit het uiteindelijk uit tot zeg maar simulator. Ja, mm. bijna wel ja. Als in, ja. Uh, ik bedoel, GTA, v GTA 5 probeert dat nu natuurlijk al een beetje vanuit een ander uh, ja, uitgangspunt. Als gewoon, ja. gewoon stad, hè, mensen. Ja, het is gewoon heel je leven. GTA ja, 5, ja, ja, ja, precies. Ja, maar dan nog gewoon dat hele perspectief van gewoon de ruimte erbij. Weet je wel, waar je ja, allemaal dingen kan doen ja, en dat plan is landen. Ja, dat je ineens al een van die steden als GTA 5 hebt. Ja, precies. Dat is je, bizar. Dan, ja, dat is, daarom vind ik dat... Uh, ja, weet je, omdat je natuurlijk... Ja, ik bedoel, het is nog niet eens een game die af is. Mm -hmm. Kijk, uh, als je echt een realist bent, dan zou je zeggen van... Ja, maar ik zou gewoon betalen wanneer het af is, Eet Je hoeft niet ja. zo, fuck uh, divisie, weet je wel. Ik denk niet meer. mee, ik kijk gewoon naar wat er is. Ben ik ook, ben ik ook wel mee, mee eens, of wat, bijvoorbeeld Dota Brisket is één zo'n iemand die echt kijkt naar, uh, niet waar de prijs, of niet naar wat mensen erover zeggen. Mm. Hij kijkt gewoon objectief wat, wat hij van de game vindt en wat ja. er echt in zit, en of je wel waard voor je geld krijgt. Ja. Als hij bijvoorbeeld nu Star Citizen zou reviewen, zou hij echt zeggen van nou, je, fuck this. Het is, het is de visie die ze verkopen. Ja, ja, en ja. Uh, en ja, weet je, uh, het is maar net hoe je dat wil geloven. Ja. Maar ja, het chillen vind ik dat je ook nog gewoon je geld terug kan krijgen. Ja. Dus dat is ja, nee, dat de enige wel, reden. Dat is denken niet, een dat, al, dat is wel beter in de ja. Ja. Ja. Maar ja, wel vet. Ja. Zit ja, op, ik, uh, ik kijk er wel naar uit wanneer ja. het echt... Uh, meer eigenlijk to completion ja. komt. Ja, dat, de, dat, dat is wel uh, echt de ultimate sci-fi simulator. Maar ik het gaat sowieso... Wanneer is de game af? Nooit. Uh, wanneer komt, dus wanneer komt hij uit? Maar de, ja, ze, willen zo, ze hebben wel echt een... Uh, wanneer is het, ze het zeg maar... Deadlines. Wanneer is ja, oké. Okay, dus wat is, de vraag is dan eigenlijk... Wat is versie 1.0? Nou, versie, versie 1.0 is als ze alle modules af hebben. Ze yeah. hebben in totaal zeven uh, modules, volgens yeah. mij. En er zijn er nu twee af, volgens uh, mij. Misschien. Oh ja, ja, dat plaatje heb ik gezien, ja. En maar, dan ja. 3.0, ja. Kijk, weet je, pas wanneer het af is... Ja, ik denk letterlijk dat dat nog wel... Uh, dat kan makkelijk nog vijf uur duren... Hmm. Makkelijk. Alleen op versie 1. Alleen op versie 1, ja. denk ik. Maar als ze het echt willen uitbouwen, zoals ze het willen. Maar ja, ja, aan de andere kant, als je al vier modules hebt, ja, dan kan je al belachelijk veel in die game. Dus dan merk je niet eens meer dat het waarschijnlijk in ontwikkeling is. Ja. Ja. Ik, en op zo'n manier, uh, en nu is het nog echt, omdat nu is het nog alpha, en ik heb het idee dat ze pas in, oh, als ze in beta nee, komen, nee. dan... Uh, je hebt gewoon ook pakketten van 18.000 dollar. Ja, als je echt veel geld uitgeeft. Maar dan krijg je dus alles in die game, hè? Ja, dat is waar. Dan krijg je dus elk schip. Je hebt ook, een, je hebt ook je iets elk... dat heet de Warpack. Volgens ja. mij heb je dan gewoon echt een fleet aan schepen voor 6.000 ja, dollar. Dus, wat het idee is dus ook, is wat je dus ook kan doen... 6.000 dollar, dus ja, als het euro's waren. dat is gewoon drie keer zo duur als we ook dachten. Ja, dat is insane. Maar ja, je hebt dus, je hebt de, wat je dus kan doen is, je hebt zomaar een schepen, Maar wel je, zeg maar, je kan gewoon een schip kiezen. Dat wordt dus gewoon een hele goede, bijvoorbeeld... Uh, Vechter is om een planeet heen, ja, om de maan heen. En anderen zijn met transport. En anderen zijn dat misschien met transport. Maar wat je dus kan doen, je kan dus een schip kopen waar ja. er gewoon misschien 13 andere schepen inpassen. Wat gewoon hele free. Ja, ja. En als je dus nou, zo'n 6.000 euro uitgeeft, dan krijg je dat al heel dat. <lacht> <lacht> dus je, dat is insane. Krijg je gewoon... ook nog uh, transformers en dat soort dingen of, uh? Ja, misschien. <lacht> ja. Ook Waarschijnlijk als je echt als je echt je geld kwijt wil... dan kan het in die. <lacht> maar ja, als je dat. Dat vind ik belachelijk. Ja, je krijgt 33 gezegd. schepen in de Warpack. Ja, dan... precies. Wow. Maar en wow. en voor mij alle, alle war dingen die erna komen. Maar ik bedoel, ik vind, ik vind het grappig dat je net... Het is een beetje hetzelfde als de het Kickstarter. Ja. Als je bijvoorbeeld een Kickstarter project hebt... Dan dus zie je vaak Kickstarter. De hele kunst van Kickstarter is dat heel veel mensen kleine dingen doneren. Ja, en zo maak je je ja, rol. Precies. Het is niet dat je zegt. Oh, kijk hoe vet het is. Geef me 8000 euro. Ja, nee, <laughs> ik ja, bedoel, ik leen dan gewoon nee, 8000 ja, euro. Ja, ja, precies, het is, zeg maar, ik bedoel meer zeg maar, eh, dat ze dat erop zetten. Dat vind ik gewoon een beetje. Hm. Dat is gewoon een soort van Kickstarter hype. Ja, vind, eh, kijk ja, hoeveel precies, je. Ja, je ja, het is een ja. beetje. Weet je, je, streeft om je Pokémon level 100 te worden, nee, weet je wel. Maar ja, ja, je precies. kan nu ook gewoon level 100 kopen ja. voor, weet ik het, ja. 4.000 Want nou, krijg je wel gewoon een vaallijn en zo, toch? Ja, ook. Ja, heel ja. Wat ik daar wel tof aan vind, is uh, stel je, je vindt de game echt vet. Mm -hmm. Maar geen tijd om uh, in-game genoeg monies op te, op te sparen om, uh, om de, de te coolste doen, schip ja. te kopen. Yeah. Kan je wel gewoon even zeggen van, nou, ik vind het wel waard uh, dat ik, ik uh, wel... ...twee, drie dagen moet werken voor een schip. Ja, ja als, als je dat echt rijden. zo leuk vindt, dan, dan moet je dat vooral gaan doen, weet ja. Je? Ja. Maar ja. Maar stel je voor dat je zo'n loot crates hebt in die game. Ja, ja bijvoorbeeld, Dat je ja. met een loot crate voor een gemiddelde van 90 euro kan kopen ofzo. Ja, ja, ik denk <laughs> dat dat soort dingen wel echt... Uh, maar ja, het is me net... Uh, ik vind ja. het wel een, tof, een toffe manier om... ...te investeren in een spel waarin je gelooft. Want, ja, je, ja, want dus op deze manier wordt er wel het, een spel het, het, gemaakt ja. waar je de tijd voor genomen Ja, dit is ook wel een viable manier om te zorgen dat zo'n zo zo groot project zo lang door ja. kan zetten natuurlijk. Maar het dus lullige, ik, vind het, ik ben vaak tegen alpha-games soort van. Dat je zeg maar, kan pre-orderen en dat je dan in alpha... Ja, wat ik echt een vervelend voorbeeld vind gewoon is ten is eerste early ...en dan heb ja. je... Nee, PUBG valt wel mee. Dat, dat vind ik ja, ook ook. vind PUBG nog wel een soort van... Want PUBG is nu... Heeft nu tournaments, player and battle grounds, ja precies. Zeggen. En player and battle, Die heeft nu tournaments en ja. ze hebben ook, ze hebben ook uh, loot crates, en dat soort dingen, je kan ik een ding ja. kopen. Ja, klopt. Maar ze er ook mensen ja. voor faults die in de game zitten, die ze, terwijl de game zelf in alpha zit. Ja. Dus het is heel ja, gek. Ja, ja, ja, ja. Um, maar ze proberen een beetje twee. Ik heb zoiets van, hak het tand door Ja, en ze brengen weer een beetje van twee walletjes tegen. Ja. Inderdaad. Want ja. ze hebben zoiets van, oh, we, hebben, we krijgen genoeg geld mm. met, uh, met onze ja. game binnen. Ja. Oh, en we gaan het nog door nou ja, ontwikkelen. Dus het is ook wel bizar wat op dit moment met, met uh, PUBG gebeurt. want de ja, uh, sensatie is echt enorm. Uh, uh, inmiddels uh, zit het echt gewoon aan dezelfde grens als Dota 2 uh, het meest gespeelde spel op Steam. Ja, uh, waar, uh, ja. ja. ja, ja zeker. Ja. Het is al uh, voorbij Counter-Strike. Uh, ja, ja is echt insane. Hoe ja, dan? Ja, waarschijnlijk met streaming en dat soort dingen. Het shit. is echt maar ja, een maand ma ma ma ma of drie uit. Ja, het slaat gewoon keihard aan. Mensen hebben het over het Battle Royale genre. Ja, GTA heeft hij heeft een hele aparte DLC voor alleen PUBG. Ja, klopt gereden. inderdaad. Dus, dus inderdaad, ja, motor games of zoiets. Ja, ik weet niet zo. meer. Je, kan geval... uit een, je wordt uit een, uit een parachute en dan wordt gedropt en je komt precies in zo'n PUBG. Ja, ja. Nee, je, je hebt gewoon precies dat gecopy, ja, ja. ja, heel slim. Want de game is een alpha, dus, dus je hebt nog geen echt copyright. Je ziet ook al andere, over, met, uh, andere ja, developers van er ook dat op je duiken. ook een game mode, toch? Nee, nee, dat niet. Nou ja, ik weet het niet. Uh, maar als je ja, niet, maar ik... een beetje hetzelfde uh, maakt, ja, ik weet het niet hoe uh, dat Nee, niet op genres. Ja, dat is niet op genres, maar... Het is wel zo, het lijkt heel erg op elkaar, maar ja, ja, ja, internet. ja, ja Maar ik vond het wel grappig dat het... Uh, nee, het ja, is natuurlijk makkelijker om te stelen van Alpha. Ja. De game is nog niet uit, het is nog ja, geen ja, officiële game. Zeker dat, dat ook is ook een release. punt inderdaad. Ja, ja. klopt, klopt. klopt. Ja. ja, nee, maar inderdaad, dat is echt, echt op dit moment is echt booming. Ja, uh, maar ik weet bijvoorbeeld ook Ars Survival Revolt. Uh, ja. als, als ik nu gewoon zeg maar achteraf kijk naar wat dat nu is geworden, mm -hmm. want die game is net uitgekomen, dan heb ik echt zoiets van, nee, dit is gewoon, dat, is, dat is toch gewoon een leuke manier van uh, zeg maar, hype opbouwen naar een game die uitkomt en dan gaan spelen. Ja, vind ik uh, ook niet. Die ik vind game het... die bestaat ja. al twee jaar zit dan in Early Access. Ja. En er gebeuren allemaal updates. Uiteindelijk gewoon een expansion, terwijl die game nog in Early Access zat. Ja. En uh, het is een soort van het, uh, verkapt, ja, het is gewoon verkapt, het klikt als maar een verkapt dienstverband. Gewoon, gewoon, uh, we gaan eigenlijk Early Access gebruiken, doen alsof we geen game aan het 3 zijn. Ja. Maar... Um, um, ...doen dat stiekem wel, weet je wel. Ja, precies. Dus, dus Daarom heb ik zo'n... Ja, ik heb wel best wel... Ik ben tegen early access. Ik, PUBG geur ik het op, in principe nog wel. Ja, Maar ik, dat ook dat is gewoon, maar ik ben ook een, een beetje fundamenteel we tegen... Ja, ja. Gewoon omdat het vaak een game... Ze, omdat nu bij PUBG zie ik het ook een beetje... De ja. developers denk, die springen waarschijnlijk een gat in de lucht. Ja. We hebben zoiets van... Misschien hoef ik er helemaal niks meer te doen. Ja, precies. Maar ja, het, is wel, het gaat wel echt over uh, mensen... mensen ze kunnen ook die game zomaar weggooien, als ze niet meer weten, als ze weten van, oh, het gaat nooit meer, ja, fuck het weet je wel. Ja, precies, ja, dus, dus nu is het moment om geld te harken, zeg maar. ja, ja, ja, en ik heb het idee dat het nu, uh, PUBG wil ik het inderdaad wel gunnen, maar je kan vaak van het gat invallen van, oh, ik heb in één keer geld. Ja. Ik breng de game gewoon niet meer uit, fuck het ja. weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Dat het alleen maar om het geld gaat, weet je, dat ja. is niet echt. Nee, uh. ja, precies. Dat. Nee, we zitten ja. op uh, 1,22. Ja. Ik, uh, denk ik denk al. dat we het uh, gaan afsluiten. Ja, ik, uh, ik vond het leuk, dan, ja, tof. Dan, dan is dit de eerste officiële aflevering uh, ja. na de pilot en, ja. uh, we hebben afgesproken dat we morgen nog een aflevering ja, gaan we doen. we niet gaan de tweede aflevering. Nu gelijk? Nee, morgen is de tweede aflevering. Ja, morgen doen we het. Ja, oké. Okay. <laughs> ik heb niet de hele avond. Nee, precies. Dus uh, morgen doen we nog even ja. een aflevering omdat uh, Arjo is uh, twee weken vakantie geweest. Ja. En uh, we moeten dus uh, even inhalen. Even inhalen, ja. Ja, top ja, dus, uh, ja dus uh, dit was uh, de allereerste echte, echte aflevering van de uh, 010-podcast. En uh, we zien jullie de volgende keer. Doei. Doei.